Ja, op de achtergrond horen we daar al een paar klanken van de gitaar. Uh, drugs Radio, 22 maart. Voorjaar, lente. Oh. Bepaald, de hand van het lot. Zayn. Klein, klein, dat is wat we zijn. Klein, klein, dat is wat we zijn. Klein, klein, dat is wat we zijn. Klein, klein, klein, klein dat is wat we zijn. Ja, ja, ja, ja. Dank Hans. Dank Graag, Hans. Dank. Nou, bijzonderlijkse radio... Wat een weekend, wat een weekend. Het is dus, uh, een, een, een weekend, ja. Jeetje, mina. Dat, uh, hoogtepunten, dieptepunten, zo gaat dat. Ja, en dan uh, vandaag leven ze er allemaal nog weer een tikje bovenop. Dus. Ja, ja, ja. Hoogtepunt het was een explosief dagje, laat maar zeggen. Ook dat nog, ja. Maar het hoogtepunt was eigenlijk gewoon uh, Equinox. We hebben het fantastisch bijgezet met een hele goede sessie. En dat was helemaal genieten. Uh, gewoon uh, verstoken van alle asociale media het hele weekend. En dan uh, kom je terug en dan op maandag blijkt dat uh, helaas, helaas Joep Oomen ons verlaten heeft. Uh, Joep Oomen, vele, vele mensen bekend uh, in uh, activistisch cannabisland. Uh, Internationaal. Internationaal. En niet alleen uh, voor de cannabis, maar ook voor de coca-blaadjes en de daklozen. En trekt uw plant in België. Gewoon op alle fronten was uh, Joep Omen ontzettend actief. Ah, daar zie ik Gerrit Jan ook al. Kijk. Uh, zullen we dat dus, uh, zo zetten dat mocht hij mocht bellen? Dat we dat oh ja, dat moet ook nog allemaal kunnen ja. Dus we gaan het merken. Ja, nou, Joep is uh, 54 jaar geworden, ja. veel te jong. In zijn slaap overleden. Dus, ja. uh, verder niet, uh, niet grote drama's met uh, maar, ziekbedden. En, uh, dat is toch wel de ideale manier volgens mij. Ik ja, als ik, niet als je 54 bent. Nee, uh, iets ouder graag. Maar toch, als je dan kan gaan in je slaap, dat lijkt me dan wel weer uh, relaxed. Nou, ik had daar een klein kaarsje gebrand. Het brandt nog steeds, dus kijk. vlak bij die mooie steen. We hebben ook een stukje hout uh, ja, op ja, ja, een uh, Palo Santo uh, nog meegenomen. Dat uh... oh, daar gaan we nog een beetje. Ja, ja, ja, ja, ja. We zullen later op de avond, uh, om een uur of mm, zo, kwart over acht uh, kunnen zijn, uh, ook nog... Uh, Dirk uh, Bergman uh, Kijk. via de Skype uh, erbij hebben. Die heeft de laatste jaren door het uh, VOC, Vereniging Heel veel samen Cannabis verboden. Ongelooflijk uh, veel. En uh, ja, samengewerkt met Joep, veel samen gedaan. Joep die, was, die woonde in Antwerpen, maar die was afkomstig uit Nederland, maar was eigenlijk ook al van Belg geworden. En eigenlijk was hij ook, dat was nou echt een wereldburger. Hè? Van uh, gewoon uh, ja, overal en echt met het hart op de goede plaats. Voor Joep was uh, in die zin het eigen belang was absoluut ondergeschikt aan het uh, algemeen belang. En daar heeft hij zich zoveel voor ingezet. Uh, zonder hem uh, echt geen uh, trek plant in, uh, in nee, België. En uh, wellicht nog heel veel meer acties ook niet. Hij was in Nederland, heeft hij meegedaan met uh, al die cannabistribunalen, uh, veel acties. Uh, dat was echt uh, altijd, uh, altijd leuk en was een ontzettend fijn mens ook uh, in die zin uh, om mee te maken te hebben. Dus uh, nou, we zullen het er uh, vandaag... Uh, Genoeg over hebben. Ik zie ja. daar ook nog. Uh, Daag Gerrit. En Els. En Dred natuurlijk. Een operator. Ja. En alle luisteraars. Van, uh, je kan ook. Uh, ja, maar als je gaat kijken bij YouTube of zo. Ik heb er hier ook een paar. Gaan ze nog wel. Ook wat luisteren. Van, uh, want Joep gaf overal acte de présence. Uh, zijn. Uh, zijn overlijden werd ook bemerkt doordat hij niet bij de vergadering van Track to Plant kwam opdagen. Nou, toen maakten mensen zich gelijk al zorgen. Hij maakte dit is zich zorgen en hij reageerde niet op de telefoon. En toen zijn ze naar zijn huis gegaan en uiteindelijk op uh, binnengekomen. En, ja, nou ja, een hele droeve constatering. En in België wordt in dat soort gevallen altijd ook door de politie nog het een en het ander bekeken. Maar het is uh, volgens hun uh, geen uh, nee. vuil spel. Uh, nee, nee, nee. Het is gewoon uh, gestorven. Jan. Ja. Ik hoop, laten we hopen dat we het wel goed bekijken. Want hey, ik wil, ja, tegenwoordig er gebeuren rare dingen hoor, mensen. Van, uh, dat, uh, wat dat betreft. Uh, ja, ik. ik ik, ik, ik ben niet zo down, want ik was zo ontzettend up na dit weekend dat zelfs dit uh, dan toch nog uh, ja, ja, het gebeurt van uh, helaas, helaas, helaas. We zullen hem behoorlijk missen. Van, uh, hij had echt een, uh, een goede, ontzettend goede rol ook als uh, bijvoorbeeld, uh, ja, hij kon prima met mensen omgaan. Waardoor ook heel veel. Uh, <lacht> ...vergaderingetjes en zo, toch heel goed verliepen. En als de draad wegviel, dat hij de draad weer op kon pakken, inderdaad. Ja, en dat hij had ook ongelooflijk ja, werkkracht, drift. Dus gewoon altijd. Hoe uh, kwam hij overal tegen? hem overal inderdaad tegengekomen. Gewoon uh, als er ergens iets was, dan was hij er ook. Dus uh, met overtuiging strijden tegen het. Uh, Drugsverbod. Dus ik, ik zal toch eentje. eentje ga ik toch wel even nu. Uh, laten horen. Dit is wel in het Duits. Dat oh, dat is. die leuk met het oranje haar daarnaast. Oranje haar? Ja, heb je dat nee, dit is. Uh, dit is van vorig jaar. Okay. Bij de Hanfparade. Okay. Hanfparade 2015. Dat. Uh, Even kijken hoe ik dat het beste kan eh, doen. Zo denk ik. Dan heb ik meteen op het begin ook. Dus een beetje het trommelen van de handparade. Dat hoort erbij hè? Ja, dat hoort er dan bij bij dat soort dingen. Oké. Okay. <lacht> Ik kan het niet spontan maken. Ik äh, moet het lesen. Entschuldigung dafür. Herzliche Grüße van Ja, Die Europäische Bürgerkoalition für Gerichte und Wirksame Drogenpolitik. Heute sind Millionen Menschen aus ganz Europa im Geiste bei euch. Menschen, die genauso so stoer sind wie ihr genauso überzeugt und die genau wie ihr der Meinung sind, dass es sich lohnt langsam, aber sicher korrupte Machtstrukturen aufzulösen, die auf Lügen und Voreingenommenheit basieren. Vor 54 Jahren haben sich die Vereinten Nationen in New York getroffen und einen weltweiten Bann gegen Cannabis, Kokablätter Opium verhängt. Drei wundervolle Pflanzen, die der Mensch schon seit Tausenden van Jahren als Genuss- oder Stärkungsmittel zu sich nimmt. Seitdem wurde so viel Propaganda verbreitet, dass die vorherrschende Meinung zurzeit ist, dass diese Pflanzen kontrolliert werden sollten und dass diejenigen, die sie sich zu sich nehmen wollen, möchten, mit den Vor- und Nachteilen des Konsums nicht eigenständig umgehen können. Wie aber ist der Staat bisher mit den Vor- und Nachteilen umgegangen? Indem er Drogen für verboten erklärt hat, hat er sie in die Hände von Kriminellen gelegt, mit vernichtenden Auswirkungen. De Vereinten Nationen geven den weltweiten Umsatz der gesamten illegalen Drogenindustrie jedes Jahr mit etwa 400 Milliarden Euro an. Die Produktionskosten betragen dabei weniger als 1%. Also gehen davon 396 Milliarden Euro Drogengeld landen in den Händen mächtiger finanzieller Interessengruppen. Die in de westelijke Welt goed etabliert zijn. Voor deze groepen is die geopolitische und militärische Kontrolle van Drogenschmuggelrouten even strategisch wichtig als die van Pipelines voor Öl. Daarop läuft der Krieg gegen Drogen also hinaus. Der Krieg gegen Drogen schützt niet die öffentliche Gesundheit, er schützt Drogengeld. Nächstes Jahr in April treffen zich die Vereinten Nationen wieder in New York en diskutieren, wie zich der Tatsache gegenübertreten, dass immer offensichtlicher wird, dass der Krieg gegen Drogen eine gigantische Lüge is. UNGAS 2016 wird zur wachsenden Beweislast Stellung nehmen werden müssen, dass die Kriminalisierung von Substanzen, die der Mensch seit alters her verwendet, een belediging der menselijke intelligentie is. Door Gewalttaten in samenhang met illegalen drogen sterben jedes jaar 250.000 mensen, meer dan door die gevaarlijkste Drogen zelfs. De wetenschap lügt niet, bewijzen lügen niet. De versuch een probleem dat in het sociale bereik is, met de politie te lösen, is een absoluut feeler. Die internationale Antidrogengesetze sind so unwirksam und kontraproduktiv, dass Länder und Bezirke auf der ganzen Welt nicht mehr mitmachen wollen. Der Lösungsweg ist einfach und wird, während wir hier stehen, eigenmächtig von Portugal bis Alaska angewandt. Einzelne Staaten, Regionen, sogar einzelne Städte wollen das Recht haben, ihre eigene Drogenpolitik zu machen. Für ons als Cannabis-Konsumenten is het aan de Zeit, dat we de Regeln kunnen können, nach denen gespielt wordt. We wir brauchen weder die Vereinten Nationen, noch Regierungen, noch Ärzte oder Unternehmen, die ons geven, wat ons gehört: dat recht, zichzelf met Substanzen zu behandelen, die natuurlijk voorkomen. Lasst ons die Kraft brauchen. Lasst ons die Kraft brauchen, die wir durch Hanf erhalten. We kunnen dat Verbod dadurch durchbrechen, indien we met eigenen Händen eine Alternative schaffen. Der Schlüssel zu einer anderen Hanfpolitik liegt bei uns. Es gibt fast keine Sache, bei der ein Konsument so schnell zu einem Selbstversorger wird. Durch die Verbreitung von Wissen und Technik er immer steeds meer mensen in Europa zelf aktiv en zelfs bouwen. En als dat door een platzmangel plaatsmangel of andere Gründe niet gaat, dan zou het mogelijk zijn om zich aan een Verein te wenden, der de aanbouw van Hanf organisiert en daarmee de van zijn mitglieder deckt. Een Verein, een Cannabis Social Club, der geen gewinn erzielen wil, Sondern gesundes Cannabis zu einem fairen Preis herstellt und der sich einfach nur das Recht herausnimmt, selbst anzubauen. Und dabei vor allem transparent ist und offen für einen Dialog mit jedermann. Inzwischen gibt es diese Cannabis Social Clubs in Spanien, Belgien, Slowenien und den Niederlanden. Dies hat bisher noch nicht zu einer wegweisenden Rechtsprechung geführt. Aber es ist bewiesen, dass zumindest einige Richter in Europa gewillt sind, das Undenkbare zu tun und Menschen frei zu sprechen, die das Cannabisverbot in infrage stellen und danach handeln. In Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich und auch in Deutschland verwenden Aktivisten den Begriff, um die öffentliche Debatte anzustoßen. Der Eigenanbau, genauso wie Cannabis Social Clubs, sind der neue Streifen am Horizont das Licht am Ende eines 54 Jahre langen Tunnels. Ein Weg in eine bessere Welt, in der Bürger zeigen, dass sie keine Schafe sind, sondern mündig verantwortungsvoll und selbstbestimmt über ihr Leben entscheiden können. Wie dieser Kampf angeht, ausgeht, liegt an uns. Wenn wir fest dazu stehen, was wir sagen, wenn wir keine Angst vor den Konsequenzen haben, wenn wir uns stolz einem ungerechten Gesetz widersetzen, wenn wir bereit sind, Beschuldigungen an Drohung von Geld- und Gefängnisstrafen und andere Droge Drohgebärden auszuhalten, en wanneer we niet der verzoeking erliegen dat we onze kleine door Aktivismus erkämpften spielraum nur voor financiële interessen te nutten, dan bereiken we veel meer als nur de legalisering van hanf. We kämpfen voor een gesellschaft, in der die mensen niet blind aan dogmen glauben, sondern aus der geschichte lernen und dort den austausch von wissen für eine gesellschaft in der die öffentlichen Gelder dafür verwendet werden, uns vor Risiken und vor Schaden zu bewahren und nicht um diese erst heraufzubeschwören. Für eine Gesellschaft, in der die staatlichen Kräfte nur dann in die Privatsphäre ihrer Bürger eingreift, wenn es wirklich einen ernsthaften Grund dafür gibt. Die Handparade ist heute Abend nicht vorbei. Sie geht in unseren Herzen und Köpfen weiter. Lasst uns zusammenarbeiten und die beste Möglichkeit finden, wie man die Hanfprohibition in Berlin, Deutschland und im Rest der Welt beenden kann. Es lebe die Wahrheit über Hanf. Es lebe das Recht, nicht kriminalisiert zu werden, weil man ein Stück Natur zu sich nimmt. Es leeft het recht onze geistige en körperliche vrijheid weer te verlangen. Es leeft die Hanfparade. Yeah. Vielen, vielen dank je wel. Veel, dank aan Joop Omen. Ja, dat was Joop bij de Hanfparade 2015. En zo gaf hij overal acte de présence als het erop aankwam van... Uh, en dus ook uh, voeren voor uh, de mogelijkheden te bekijken. om de coca-blaadjes gewoon te kunnen kouwen. De thee en dergelijke te kunnen verkopen. Gewoon de plantaardige producten, wat er net ook letterlijk dus, zei. Dus, uh, gewoon, uh, in die zin. Uh, en daar was hij zo gedreven. En met diezelfde gedrevenheid heeft hij dus ook heel veel gedaan voor de daklozen in Antwerpen. Ja. En. Uh, Inmiddels is ook bekend dat uh, de ja, wat een begrafenis is volgende week. Ja, ik weet precies wanneer dinsdag het is en hoe laat en waar. Ja. Ja, ik heb het ook op de e-mail ergens gezien. Uh, ja, ik ook. Gezien. Maar ik weet niet of we dat openbaar moeten maken. Ik kreeg het als een soort uitnodiging. Uh. Okay, dat, dat... En nou. aangezien ik op allerlei sociale media rondloop en daar ben ik het als sociaal media-item niet tegengekomen. Dus ik weet niet hoe groot het daar is. Ik heb wel wat foto's gekeken. Wie dus, uh, ja. weet ja, ja. hoe wordt we het zo meteen wel? Derk well, ja, is natuurlijk uh, helemaal uh, op de hoogte, uh, ga ik maar vanuit. Dat denk ik wel. Ja, ook een mooi in memoriam. Uh, Michel Degens uh, is, is in ieder geval de, de coördinator. Oké, okay. dat is de, Michel Degens, dat is uh, de, van Mambo Social Club. Dat is, is overigens de ook uh, tweede. Op deze vage manier te bereiken. Hè? Ja, maar niet zomaar door mij. Nee. Althans. Ja, ja, media, het sociale, dat snap ik niet. Hè. Nou, ik zou je. Later op de avond wel even laten zien dat er een uh, uh, trucje is. Oh ja, ik, kijk, Guus, die was ook nog, uh, die is weer, uh, ja, ouder geworden. Ik vond een cadeautje, Guus. Uh, Pssst, man. Voor je verjaardag. Cassettebandjes, kijk. Cassettebandjes, mooi. Hè? Met bloemetjespapier. Maar nou heb ik, het is wel heel mooi, ja. Ja, mooi ingepakt, hè. Ja. ja. Het papier is ook lekker glad. Ja, het is van dat speciaal Alles, soort gewaste, andere... wakst, waks, ja. waks. Wat ze vroeger in de keukenkastjes ook legden. Nou, ik zal je zeggen, daar komt het ook eigenlijk vandaan. Oké, okay. ja, dat is en dan, geweldig. En je kan ervan uitgaan dat dat, uh, dat papier, dat zou wel eens, uh, dat zou zomaar... verzamelwaarde uh, We kunnen hebben. Dat zou zomaar 30, 40 jaar oud kunnen zijn, wow. ja. Dat komt bij mijn oma vandaan. Moet je nagaan, jongen, wat een kwaliteit. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, was, dat lag ook dus in, op de plankjes van de kastjes. Ja, maar het is helemaal niet dof geworden of nee, zo. Nee, nee, nee, nee, nee. dat uh, hadden ze vroeger. Uh, wow. Ze wisten, ze, de, iets, iets is toch wel, nou ja, van... Ik leg het even hier neer, of moet ik het openmaken? Nee, nou, uh, ja. wat je wil. Nou, ja, wat ik je wil. wil. Ja, nou, ja, ja, nou, ik kan het zo doen. Kwaliteitje. Maar ik vind het zo zonde om het kapot te maken. Kwaliteitje, mensen. Dus, uh, ja. kijk. Dit is ook wel, dankjewel, Red. Deze is wel erg leuk van... Uh, Frontiers in Pharmacology. The Therapeutic Potentials of Ayahuasca. Possible Effects Against Various Diseases of yeah. Civilization. Ik. Uh, hey, oh, oh, oh, moment Gerrit-Jan. Uh, kom ik. Hallo? Oh jee. Hallo Gerrit-Jan? Gewoon, oh, hoor je mij? Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ik, ik hoor je. Helemaal geweldig. Ja. Ik, ik zocht naar een geschikt moment om in te breken, maar uh, dat lukte niet. Ik heb trouwens een, een geschik... geweldige dat meestal, meestal is dat ergens rond middernacht, heb ik begrepen. Hé <laughs> Van... hey jongens, jullie ruisen wat? Of ben ik het? Dat kan niet, want ik praat nu. Ik weet niet, ik ruis... Zo? Of... Uh... Zodra je niks zegt, ga je ruizen. Oké, oh, okay. dat heeft iets te om... maken ja, met dat, de geluid. Ja, ik heb nu opeens weer de andere computer erbij. Omdat dat is nog de computer waar mijn e-mail uh, nog in vast zit, zou ik maar zeggen. Dus ik dacht ah. van, ik neem die maar. Want uh, dan uh, kan ik eventueel ja. nog een e-mailbericht zien als daar iets is. Een <lacht> e-mailbericht zien. Ja, toch? Okay. Ja, zo werkt dat. Nou goed, misschien dat jullie ondertussen voorzichtig toch wat aan het geruis kunnen doen. Want het is... Uh... Maar, Zwaar irritant. Ik denk dat, uh, dat de luisteraars geen ruis horen. Dat denk ik ook niet. Maar... Nee, maar ik wel. Heel erg nu zelfs. Heel erg. Maar heb, ja, ja, heb zodra wij... jullie stil zijn uh, hoor ik de zee. Ja? En nu hoor ik een tsunami. Wow. Oké, nou. Het zou kunnen dat die er ook daadwerkelijk aankomt. En dat we er straks gewoon er op attent worden gemaakt. Van, hebben jullie dat dan niet gehoord? Van, uh, nee. Dat dat eraan kwam rollen. Nou ja, ja, jullie in het keldertje zullen het als eerste merken. Ik zit uh, twee hoog. Ja, ja, ja, inderdaad. Dus bij ons gaat het blub, blub, blub, blub, blub. En jij kan maar, gewoon uh, met een bootje wat een, weg. Wat een mooie toespraak van Joep. Ja, hè? daar ja. was hij wel goed in hoor. En hij deed het ook Duits. Met, uh, met een zekere passie. Ik weet niet of jullie uh, Duitse kamerleden wel eens uh, hebben horen spreken, maar die doen dat heel anders dan Nederlandse. Ja. Die houden echt redenvoeringen. En dit was ook een redenvoering. Waarvoor uh, mijn pet af. Ja, maar ik doet dat ook in het Engels. En in het Spaans. In het Spaans, Spaans, Spaans komt die ook. Dus wat dat betreft... Ja, het ja. was gewoon een ontzettend uh, bevlogen mens. Van, uh, ik bedoel, daar zullen we echt uh, in die zin... Uh, een groot gemis. Uh, ja. uh, iemand die echt gewoon voor... voor Allerlei kleine bijeenkomsten, ideeën, initiatieven, ja, helemaal op. Vanuit Antwerpen naar Zwolle, nou, maakt niet uit waarheen. Altijd uh, ja. bereid. en uh, ja, van, ja, nou ja. Als je een beetje gaat kijken op het internet, inmiddels bij de vereniging opheffing cannabisverbod. is een mooi in memoriam, zie je ook leuke foto's. Ja, ja. Dat, ja. Was... dat is ook een condolianceregister wat ah. je online ja. kunt uh, tekenen. Ja. En volgens mij is, het, uh, is die op die pagina van de VOC ook wel uh, als link aanwezig? Of? Ja, die staat erop. Okay. Oh. Dus, uh, ja, ze hadden een leuk fotootje bij hoe die met een hele grote schuimrubberen hamer... ...werden een soort van stellingen aan de deur van ja. <laughs> de Tweede Kamer ge gehamerd. mate Luther, hè? Ja, ja. En dat, ik, ik stond erbij toen... Oké. Okay. En dat had nog, er ging van alles aan vooraf, want ik bedoel, dat is dan een hele mooie grote gelakte deur. Dus uh, als je daar ook maar een punaise in zou doen dat of zo, schade. dan krijg je gezeik met de bewaking. Dus dat, dat, dat moet je dan met een plakkertje doe je dat dan vast en met een demonstratieve hamer slaan. Maar het ziet er goed uit op de foto. Ja, uh, ja dus... Uh, en met name omdat de, foto, de hamer ook nog wat vaag is. Dat suggereert een enorme beweging. Juist. Heel goed. Nou Joep die, Joep, die is dus uh, uh, 19 februari 2008. Hij is een, in een van de eerste uitzendingen van uh, toen was het nog WoWatt Radio. World ja. of ja. War on Drugs. Uh, is ook nog terug te luisteren. Is terug te luisteren. Die, uh, toen was ik nog heel uh, fanatiek om elke uitzending uh, te, meteen uh, te uploaden. En daarom ook nog zelfs uh, op zo'n soort van gratis uh, blog uh, ding. Uh, meteen waar nog... waar het over ging? Precies, precies, precies. Dus uh, yeah. ja. Ja. Dat was, dat was de, de vierde of vijfde uitzending, uh, überhaupt. En, en dan zie je weer, Joep was gewoon, hè, van, je hebt een idee, je, ja, je begint met iets. Uh, je zegt het een keer en uh, du moment, hij ja, is bereid, tuurlijk. Ik, uh, ja, ik kom van... Uh, en ik bedoel, ik voel me dan soms nooit en denk je, bij ja dat is toch wel veel gevraagd. Gewoon mensen helemaal voor niks, uh, hè, dat ze dat allemaal doen. Het is allemaal voor niks, het is allemaal voor, gewoon ja, zomaar. En hij komt dan van zo ver. Gewoon hop, daar zijn we weer. Ja. Hij ja. Ja, is ook menigmaal... zijn ze hier geweest? Uh, als het over de, de cannabis social clubs Club ging, ook. ging... Daar was die, weet je, van... Uh, gewoon overal op pad om... Uh, om te kijken, of fondswerving de, ja. uh, ideeën verspreiden medestandig zoeken ideeën en open blijven staan voor allerlei verschillende soorten ideeën ja. Ja. niet ja. helemaal vastgeketend aan van nou dit is dan het idee zo moet het het gaan worden ja. maar gewoon voor allerlei andere mensen want dat zie je vaak binnen het cannabis gebeuren bij allerlei andere actieachtige dingen ook dat mensen vaak heel verdeeld raken over van welk idee dan het goede idee zou zijn, terwijl dat had hij niet. Het was gewoon best wel slim om al die ideeën mm -hmm. gewoon. Uh, op, op, ja, wat dat ja. betreft, in die toespraak net was hij ook een beetje wel toch de kern van, van, van zijn hele benadering. Dat is gewoon het recht om, om mens te zijn. Van, uh, dus, uh, en die, in de van de natuur. Te precies. Genieten. Maar dus om gewoon. Nou, in, in die zin was hij een soort politieke activist. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja, ja. Die, die, die toespraak is heel politiek. ja, ja. En uh, ja, dat sluit dan ook wel een beetje aan bij mijn beleven, beleveniswereld. Want het, het, we hebben het er ook al heel vaak over gehad dat, dat drugsbeleid gewoon inderdaad uh, een politieke kwestie is waarbij andere dingen een rol spelen dan, uh, nou, laten we zeggen, verantwoord wetenschappelijk inzicht. En daar pleit hij ook in zijn toespraak precies, weer voor, dat van, van je op basis van, van, van ...controleerbare wetenschappelijke inzichten iets uh, moet beslissen... niet op basis van, nou ja, belangen... Politieke uh, onderbuikjes. Ide ideologie, ja, ideologie of uh, stemmenwinst. Uh, dat laatste, dat speelt ons vaak spart, per, per parten. Uh, dat, dat... dat kun je wel zeggen, ja. ja. Dus. Inderdaad. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen is eigenlijk... Uh, ...alles rond het hele drugsbeleid ongelooflijk ideologisch gekleurd en ook nog eens omdat het toch een beetje een uh, taboe uh, onderwerp is, ongelooflijk makkelijk een ruilmiddel om uh, ergens uh, met de anderen een beetje zo wat weg te kaarten ja. en dan gaan andere dingen voor, terwijl aan de andere kant betreft het ongelooflijk veel mensen. Ja, ja, ja. Ja. Nou, ja, goed, we zijn gewoon een, een, een serieus te nemen minderheid, vind ik, zo langzamerhand. Ja. ja, zeker. En ja. Nou, ja, we worden eigenlijk uh, vrij respectloos behandeld uh, door de, door, door de alcoholconsumerende uh, meerderheid. Want als je ja vraagt, hè, ik heb daar met Koos wat wel eens over gehad. Vroeger had je in het parlement echt mensen die je die om, om, om verschillende redenen bewust van de laten we zeggen, blauwe knoop waren. Dus niet rookten, niet dronken. Ja, misschien wel koffiedronken, weet ik veel. Maar die, die uit bepaalde overtuigingen uh, geen, uh, niet gebruikten. En in het huidige parlement zit, zit helemaal niemand meer van de blauwe knoop. Met andere woorden, ze, ze roken of drinken daar allemaal. En dan... Is het dus de ene drukgebruiker die tegen de andere drukgebruiker zegt van... Nou, nou, wat jij gebruikt, dat uh, is gevaarlijk of dat kan niet. Dat zien wij niet zitten. En dat, dat, nou, als je daar zo een beetje zo over nadenkt, dan, dan, dan zie je hoe... hoe, hoe, hoe. Belachelijk, het eigenlijk is dat, dat een bierdrinker tegen een blauwe zegt: van, uh, Pas maar op, uh, uh, je brengt je gezondheid in gevaar. En dan, ja, ik begin dan te lachen als iemand dat uh, tegen mij zegt met een stevige slok op. Ja. Dus, uh, nou, en dat ze dus gewoon uh, op, uh, ik zal maar zeggen, uh, gemeenschapskosten, toch ruimhartig. Uh, Inclus met de gasten uh, ook bij uh, af en toe bij die vergaderingen, <coughs> <Verzamen> <coughs> verzamelingen. Daar in Den Haag. Uh, yeah, prachtig afpilzen uh, met uh, leuke dienbladen. Ja, ja. Die worden rondgesjouwd door obers. Uh, ik bedoel, uh, dat betalen we met z'n allen. En dan komen mm. ze aan en dan zie je: hebben ze altijd heel, heel netjes. Hè. We sparen rood of zo. Nou, hier, bubbeltjes water, rood en blauw. Uh, uh, een sinaasappelsapje, een appelsapje, een rood wijntje, een wit wijntje en een biertje. En als je dan dat een beetje in de gaten houdt... dan zie je dat uh, de biertjes en de wijntjes non-stop moeten worden bijgeschonken. En ik bedoel, ja, die, die glaasjes uh, van die andere dingen... Uh, dat uh, is alleen maar is, aan het begin, zal ik maar zeggen. En dan heb je er genoeg. Het is mij ook uh, op, op raadsniveau opgevallen bij politieke partijen. Je hebt dan ook zo'n begrip als een politiek café... En op een Kijk. of andere manier maakt de politiek dorstig. Dat is. Uh, <laughs> misschien, misschien moet ik toch politiek een coffeeshop beginnen. Van, <laughs> ja. Uh, het ja, zou, nou ja, dat zou ook kunnen leiden tot een heel ander soort van contemplatie achteraf. Misschien hè, alcohol in de regel heeft een soort ondertoon. Het, zou, het kan leiden tot een beetje, ik zou maar zeggen overmoedigheid. En die overmoedigheid ja, die waardig. wil zich ook nog wel eens ontwikkelen tot een soort lichte vorm van agressie. En die lichte vorm van agressie, die wil nog wel eens verder uitwerken tot een meer zwaardere vorm van agressie en baldadigheid. En bij de Cannabis Zou het zomaar kunnen dat er wat meer begrip komt uh, van, oh goh, ja, nou ja. Ja, ja. dus ik, ik, ik mag jullie eraan herinneren dat er in de bierkelders in de jaren 30 in Duitsland ook heel veel in politiek werd gedaan. Dus ja, dat, dat, dat, dat, dat alcohol in politiek dat gaat op een rare manier samen en ik ben het helemaal met je eens uh, dat... Uh dat we misschien uh, ja, een, een politieke koffieshop moeten doen. Maar ik, ik, vermoed, ik, goed. ik vermoed dat er een paar uh, ik zal maar zeggen dagbladuitgeverijen zijn die helemaal uh, gewoon, die, die bij bekant te weinig zwarte inkt hebben op het moment uh, dat er dus bekend zou worden dat we op uh, staatskosten op vrijdagmiddag uh, in het rookhok <laughs> van de Tweede Kamer, die zijn ook heel duur, die hebben ze toen heel makkelijk bijgebouwd, van, ja daar we mogen niet meer roken bij het werk. Maar nou, hop, hop. Gewoon een paar ton voor wat rookhokjes links en rechts. Maar dat je dus uh, dat als dat bekend zou worden, dat daar dus op staatskosten gewoon wat goede wiet of stuf uh, wordt weggestookt uh, na de vergadering. Ik vermoed dat uh, dan, moet, dan moet de Telegraaf gewoon direct van dat tabloidformaat af, want dat past gewoon niet meer. Maar, maar stel dat, uh, zeg we nou, neem bijvoorbeeld Jesse Klaver en die steekt een, een mooie puur op uh, tijdens uh, de jaarlijkse barbecue. Zo, omdat ze politieke kop kosten, denk je? Nee, nee, nee, want het wordt gewoon uitgelegd als zijn rookkruiden. <zinthetij> nee, maar goed, ik bedoel, het drugsgebruik, want onlangs is er in Duitsland was er een schandaal dat een. een, een ja, maar die kocht niet zomaar drugs ook, hè? Nee, nou nee, goed, ik bedoel. De, de, de, uh, Blijkbaar mag een politicus wel uh, apenzat uh, uh, uh, na afloop van een vergadering uh, het pand verlaten. Maar zodra een politicus dus crystal met gebruikt, dan, dan is dat een reden om af te treden. Ja, als ja, ik naar de, de, de, na de schadelijkheid van drugs kijk, dan is er niet zo heel veel verschil tussen crystal met en alcohol. Ja, dat klopt. En uh, over crystal met gesproken, die uh, burgemeester die is uh, onlangs overleden, eh, vandaag toevallig. Die daar heel, heel veel mee deed en zo, die ook die heel populair. Oh, die uh, ja, van uh, in Canada of zo. Ja, daar was ergens in, in, in, in, aan de andere kant van de Oceaan. Ja. Daar was zo'n wilde bras. Uh, die wilde bras is helaas overleden. Ja. En, uh, hij is ook aan niet een uitvoerd. overdosis of nee. zo. Nee, oh. uh, aan aan kanker. Oh, ja, ja, ja. Maar ja, het is, kijk, dat is dan wel... Het was, hier was dus iemand, of in Duitsland, iemand van de Groene. En die gaat dan, zeg maar, zo kunnen het toch een beetje simpel samenvatten, een, een natiedruk gebruiken. Van... Ja, een rare combi. <laughs> ja. ja. Van, hè? ja dat, dat maar je hebt die... ook plantaardige dingetjes die je net zoveel snelheid geven, hoor. En wel maar in de Verenigde Staten, volgens mij. Ja, ik weet... Ja, ik heb, ik heb geen idee hoe dat nu zo ligt. Misschien... Stel dat, dat, dat Donald Trump in staat is om op te diepen dat Hillary wel degelijk vet gebloot heeft in haar studententijd. Zou haar dat stemmen kosten? Nee. Niet zoals het nu ligt. Nee, maar nou, een paar jaar geleden was dat, ik bedoel, I did not inhale. En ja, Obama, ja, ja, ja. Obama grijnsde dan vriendelijk bij en zo van, nou ja, we begrijpen het wel. Dus, ja. Maar Obama heeft echt toegegeven, die heeft ja. gewoon gebloot. En in zijn hele studententijd. Dus dat was al een hele stap, uh, een andere richting. Dat je is. eigenlijk dan toch een beetje overheen zou ja. je kunnen zeggen. Ja, we willen nou uh... gewoon de, de tijden veranderen. Ja. Maar Joep heeft daar vermoed een bijdrage aan geleverd en proberen te leveren natuurlijk. En, want, ja. Dat ja, zeker. Hij heeft, want, want dat trekt uw plant, met, met die ene plant, daar hebben we het dan toch over in België. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een vreselijk uh, sympathiek en slim plan. Ja, maar als andere clubs dat willen in België met dezelfde plannen, dan is dat dan weer minder goed. Maar in ieder geval bij land kon dat wel. Maar het heeft wel als gevolg dat iedere Belg mag gewoon echt een cannabisplant in zijn tuin hebben. Ja. ja. ja. En, er en er bestaat dus ook zelfs een handel in. Een hele mooie gevarieerde cannabis. Die heeft dus echt gevlekte blaadjes met wit en groen. En hartstikke kleurig. De, de, de bonte wiet. Ja, en die, is gewoon, die wordt ver, verhandeld. Oké. Okay. Dus die mensen die dat verhandelen, mogen op de een of andere manier meer van die planten hebben. Of die zeggen wat ik altijd hanteer: dat zijn kloontjes, meneer. Het is allemaal dezelfde plant. Het is allemaal één plant. Eigenlijk zijn deze duizend planten... Op een bepaalde heen. manier ja. zijn we allemaal één. Heb ik, heb ik weer eens eventjes zo. Ja, zag zo ik, zijn zo in ja, groot het is echt zo. zag ook. ik ergens ja. opeens zo. Ja, maar het is ook van, echt zo. Dat is heel, heel jammer dat je dat maar af en toe zeg ziet. Zeg maar zoals zondagochtend vroeg. Ja, dat ieder... Toen was ook overal, hè, dan, dan met die equinox. Dat is het. Was op, is op één moment en dan is overal is de dag en de nacht precies even lang. Ja, mooi zo. Nu al niet meer. En daarvoor dan, ook niet. Dan, dan staat de uh, zon boven welke keerkring ook alweer. Nou, nee, juist niet. Dan staat die precies, precies daar tussenin. Ja. Recht de evenaar, boven de evenaar. Ja. En dat was oh, zondagochtend ergens om een uur of vijf, zes. Oh, ja, ja, ja, winter en zomer. Ja, Nee, sorry, je hebt gelijk. Fysische geografie heet dit toch? Huh? Wat zeg je nou? Nou, dat je weet welke keerkringen er zijn en de evenaar. En hoe dat zit met de seizoenen. En ja. uh, hoe, hoe je aan de... De stand van de inval van het zonlicht te bepalen. Waar je bent. Kijk, nou wordt het even fijn. Stoonde gesprekken, heerlijk. Of welke dag het is zelfs. Nee goed, ik herinner me nu opeens allerlei dingen van mijn middelbare school. Hoe kan dat nou? Ja, dat zal toch door druk gebruik komen. Het zit namelijk te blowen. Kleine midlife crisis. Kijk, wij, wij hebben de stamtafel, maar dat is natuurlijk een hele andere stamtafel dan met van die bierpullen. Dat is iets met, uh... maar ik heb hier wel voor de gelegenheid een uh, flesje Mart Subit opengetrokken. Oké, okay, oké. Okay. Uit het Uit twee... café. Uit 2013. Oké. Okay. Lekker hoor. Ja, jezus, wat een uh, waanzin vandaag weer. Ja, het zijn toch altijd maar een paar idioten die het voor de rest verpesten. Dat zijn mijn vader altijd al. Ja, dat, dit, dit, dit, ja, ik weet niet goed wat ik ervan moet moet, moet, moet vinden. Het, als, als je het vanuit het oogpunt van degene bekijkt die, die laten we zeggen, de snode plannen hebben beraamd. Je kunt wel zeggen dat ze met, met, met, met, met, met hele beperkte middelen uh, West-Europa weer helemaal op het kop zetten. Ja, maar kijk, als je gewoon iedere dag gaat kijken hoeveel doden er in Syrië vallen. Ja, nee, en nee, op... dat, Guus, ik ben, dat ben ik helemaal met je eens. En ik vind de doden ook niet erger omdat het Belgen zijn of zelfs Nederlanders. Ik bedoel, dat, dat, het maakt maar niet uit waar je vandaan komt. Het is wat dat betreft even erg. Het is allemaal heel heel erg erg, zelfs. maar dit, dit, dit soort dingen in onze samenleving die gaan een soort paranoia veroorzaken. Waar we gewoon, eh, laten we zeggen, als burger op een andere manier heel veel last van krijgen, Het is gewoon een inperking van onze burgerrechten. En nog meer controle van de mensen die ja. over onze veiligheid waken. Te ja, nou nou was er iemand die over onze veiligheid waakte vanavond op de televisie. En die, oh ja. die, die kon ons melden dat uh, ja, in België hadden het niet zo goed geregeld. Hier in Nederland kunnen we toch <laughs> veel meer achter de deur zien. Oh, Ja, nou, fijn, uh, fijn. ja achter de deur zien. Even, even tussendoor, die, ja? die burgemeester, dat was meneer Rob Voort... En die ja. was burgemeester van Toronto. Ja, dat is Canada. En die wond ja. er verder geen doekjes om. Dus uh, ook een bepaald die, soort die, eerlijkheid. Maar ja, eigenlijk was niet geheimzinnig, nee. Ja. Die was toch aan de kook? Nee, maar ook aan echt, de krek. Echt aan de crack. Gewoon, uh, Dat crack. was gewoon een official... die dan niet eens eigenlijk... gewoon het chique witte poeder... maar gewoon echt, uh, ik zal maar zeggen, de straatdrugs. En, en er ook gewoon voor uitkomt. En ik denk dat die in wezen voor zijn eerlijkheid beloond werd met die populariteit ja. gewoon, ik bedoel, er zijn heel veel mensen die in die zin dat ergens allemaal wel zien of aanvoelen alleen, ja, er gebeurt altijd iets heel raars op het moment uh, dat het ergens in die hogere regionen terecht komt maar hij had in ieder geval geen geld gestolen hij nee. had uh, geen andere foute, rare dingen nee. gedaan, weet je het gaat ge hier... geen, geen vrouwen aangerand ge nee, het gaat allemaal per... eigenlijk volgens uh, de regeltjes zoals ja. ze zouden ja. moeten zijn, als je een, een, een misdaad hebt zonder, zonder dat er iets of iemand slachtoffer van wordt. Dat is toch geen misdaad? Ja, nou ja, wat, wat is een misdaad? Ik bedoel, zodra je dat in een wetboek zet van dit mag niet, dan, dan, dan, dan creëer je op dat moment uh, misdaden. Ja. En, en, ja dit... Dus gewoon door te zeggen het mag niet en dan is het gelijk allemaal fout? Ja. Oké. Okay. Als je een wet maakt waarin je iets beschrijft wat niet mag, mag en vervolgens is er iemand die dat toch doet, dan is, is, dat dan, dan is het fout. Dus ja. de simpele oplossing is ook, van als je cannabis gewoon weggumpt uit de opiumwet, dan ben je gewoon klaar. Ja. Het is een, een futiele handeling. Ja, ja. Maar nou, en dan blijft mijn vraag nog steeds, waarom mag ik wel opiumpapavis verbouwen en geen cannabis? Nou ja, omdat de hele drugswetgeving niet op wetenschappelijk verantwoorde inzichten is gebaseerd. Nee, en over wetenschappelijke inzichten daar krijg je andere problemen. In de Verenigde Staten is de FDA, de Food and Drug Administration, is heel ja. druk bezig om alle CBD-achtige bedrijfjes te belagen met van alles en nog wat. Want als voedingssupplement willen ze niet meer dat het gebruikt kan worden, want het is inmiddels in in het onderzoek is gebleken dat het medische ...mogelijkheden heeft. En dus moet dat helemaal naar die pharma en die medische laboratoriumjes. Mm -hmm. mm -hmm. Dus uh, dat, dat, ik vermoed dat we dat hier ook gaan krijgen. En dan krijg je dus de grote strubbeling... ...van wie kan welk stukje waarvan patenteren. Dus nou heb je in de Verenigde Staten... ...ik ben helaas even helemaal kwijt hoe, hoe ze heten. heb je een clubje die... Uh, die, die, die, doen, uh, ...die hebben een apparaat waarmee je gewoon... Uh, ...het genoom van die... Ene plant kan vinden, die ene soort, dus de kenmerken, die kun je goed herkennen, dat is duidelijk die. Zijn ze bij alle soorten die ze maar in handen kunnen krijgen, aan het vastleggen en openbaar aan het maken, zodat er geen bedrijfje is die dat kan patenteren. Ja. ja er zijn dus ook Amerikanen die. Anders denken over... Het, want overal zie je die in Amerika... Oh, dat heeft zoveel belastinggeld opgeleverd. Ja, ja. ja die dispensaries... Het levert zoveel geld op. Dit levert zo... Alleen maar hoeveel geld het oplevert. Ja. Maar, maar daar gaat eigenlijk... Het hele probleem zit daar niet... Of je er veel of weinig geld mee verdient. Ah, maar Ik, dat is toch heel Amerikaans om in dat Ja, maar soort het is dus de... leuk dat er dus een groep Amerikanen is... Van zeer volwassen mensen. Niet, niet de eerste, de beste... Uh, gefrikte iemand, maar gewoon... Uh, ...echt goede specialisten, die bedacht hebben van... ...hé, hey, wij willen gewoon niet dat er ergens één stukje vanuit die plant... ...of wat dan ook, gepatenteerd kan worden. We mm -hmm. hebben dit allemaal onderzocht en al gepubliceerd. Ja, ja. En het is dus ook niet van ons. Het is van iedereen en nog door iedereen vrij te gebruiken. Nou, zelf je en, Maar Als uh, ze dat voor elkaar krijgen, dan hebben ze weer een ongelofelijke stap... ...tegen die farmaceutische industrie gezet. Want voor die is het alleen maar rendabel... Als je er zoveel mogelijk patenten ergens in kan zetten, zodat je ja. in ieder geval een, een aantal jaren vrij bent van concurrentie. Ja. Mag ik even een gek uh, zoudenstapje maken? Ja, ja, doe eens. Want we hebben het over Amerika en we hebben het over, over, over cannabis. Nu zit de Amerikaanse president die zit in Cuba. Ja. En dat lijkt me nou echt zo'n eiland waar je zo lekker kunt blowen. Doen ze dat daar eigenlijk ook? Ik, uh, officieel niet, van? maar in het echt wel. En de do, do, ja, nee, maar dat doen ze in het echt ook helemaal niet echt zo moeilijk over. Als je dat maar niet op straat gaat doen of maar wat dan ook. Die hebben dan een soort, uh, hoe noem je dat ook weer? Zo'n sigarenblad helemaal vol met wiet. Bijvoorbeeld, ja. Dat is, Dat is een mooie naam. Ja, een Maar in ieder geval, uh, het komt er echt voor op Cuba. En uh, ze hebben er ook niet echt veel problemen van. Uh, ik moet eventjes gaan zoeken. Maar er zijn zelfs documentaires in beroemde tv-sterren uit Cuba en die in Cuba wonen. Daar ook geen problemen mee hebben. En muzikanten hebben er ook geen problemen mee. Goh, ah. als je zegt van wat ruikt het hier lekker. Dan lachen ze je vriendelijk aan en dan zeggen ze... Jij toptrek. ook? Wat <laughs> aardige mensen. Ja, hele aardige mensen. Er zijn een ja. hele hoop aardige mensen. Gelukkig wel. Ja, echt wel. Dus. op Cuba is ze. En dan, en met wat ayahuasca dat is inderdaad ontzettend effectief tegen allerlei ja. uh, beschavingswaanzin. Uh, beschavingswaanzin. Ja. ja. Was dat voor een andere? Beschavingswaanzin. Op een bepaalde manier wel, ja. Ja, ja. Chill, ja. jongen, jongen. Kunnen we straks niet meer met de trein? Jo, maak je nou, dit is dat nou allemaal voor onzin, joh. Er zijn een stelletje idioten. Nou, ga ervan uit dat je, wat zal het zijn, joh, Pak een beet. Eén op de miljoen is zeker een idioot. Nou, misschien is het wel erger, weet je wel. Doen we. Tien op de miljoen ja. zijn idioten. Nou, dat ja, dan hoef je gewoon maar af te wachten. Dat is niet te voorkomen, al gaan ze overal met uh, wapens en zo op de hoeken, alles staan te bewaken en van alles en nog wat. En dan willen ze alles van je weten, zelfs dan nog zullen er steeds van die gasten zijn die door de mazen van, van, van dat zoeknet uh, glippen. En gewoon om, omdat het namelijk heel moeilijk is om iets gewoon permanent op een goede manier te beveiligen. En, en die rekken zijn er gewoon. En welke ideeën ze ook zeggen dat ze nodig hebben om tot hun daden gekomen te zijn. Weet je wel? Dat is allemaal slappe excuses voor, voor iets. Van, als je gewoon vraagt aan die mensen, waar ben je eigenlijk mee bezig? Ja, Dan moet ik eerst die excuses horen. Dat is, zou niet moeten zijn. Het zou gewoon uh, zo logisch moeten zijn dat ik, dat ik het begrijp waarom ze het doen. Maar ik begrijp niet waarom ze het doen. Hoogstens doen ze het omdat ze zelf helemaal niet zien uh, waar het verder naartoe moet gaan. En dan, dan op deze manier komt het alsnog misschien wel goed. Wie weet hebben die mensen van tevoren in hun leven al hele gekke dingen gedaan. En sinds ze in dat contact zijn gekomen met een of een andere vage sectarische ideeën goed. Dan denken ze ineens van, oh ik kan het goed maken op deze manier. Nou ja, het is... Ja. Uh... Kijk in het kalifaat zelf, uh, dan moet je niet aan iemand anders spullen komen. Maar het, kijk, dat is dan toch raar als je, ja. Nee, maar goed. Gaan... Ik bedoel te kijken. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, ik weet niet. Dat was, laatst was er zo'n college weer. Dat is die Nederlandse vrouwelijke professor. Ik ben haar naam even kwijt. Die van Klingendaal. Nee, ja. Nou, zo ik, heet ze niet, maar. Nee, maar goed. Maar zij gaf college in het in kader van de wereld draait door, college geloof ik heet dat dan. En dat, dat, dat terrorisme, dat, dat, dat is altijd al in onze samenleving geweest. En ja, het, het, het, het is een gevaar. Aan de andere kant is het hetgeen wat, wat, wat het oogmerk van terrorisme is, is dat je bang bent. He, van, oh god, we kunnen nu niet meer in de trein of oh god dat, oh god dat. En ja, volgens mij zit er niks anders op dan zo min mogelijk bang te zijn. Heel goed, ja. No fear. Uh, dat, ja. Uh, kom op zeg. Uh, volgens mij is het linker om in een auto te stappen... dan de, dan de, de kans dan dat je opgeblazen wordt ofzo. Dat ligt er aan waar je Ja, nou ja. En, en kijk, soms sommige... Gebeuren in Den Haag? Nou, nee, Den Haag heeft de meeste files, hoorde ik vanochtend op het nieuws. En, en okay. soms, ik, ik zag een bericht van, uh, van uh, voetballer uh, Simon Tahamata... Die, uh, die dus wel stelt van dat toch die, uiteindelijk die treinkapingen. Uh, die hebben wel hun als groep op de kaart gezet. Dus uh, ja, ja, ja. in die zin. Uh... Maar je wilt dat, toch niet dat, zeggen dat, dat wij cannabisgebruikers nu ineens ook iets geks moeten gaan doen. om ons op de kaart te zetten? Nou, ja, dat kun je doen. Oh, wat is het? Nee, nee, <laughs> nee, nee, maar. Voor... <laughs> Ik zal even, even, even afleiding. Want uh, die filly, dat zou, kan je ook een blunt noemen, merk Red terecht ja, op. Ja, ja, ja. Want een Ik filly is eigenlijk dan. De die sigaren, precies. Die sigaren zouden ze, die hebben ze nou net niet in, uh, ja. in de stage, nee, Want maar die het... fillies dat zijn van die met een soort honing- of ahornsiroop gezoete sigaren. En uh, ja. uh, die moet je dan wel uit Amerika halen. En die hadden ze maar... natuurlijk niet. Maar je had toch ook van die blunt tabaksbladeren met allerlei smaakjes. Ja. Daar zat zelfs een tabaksbanderal op. Ja, klopt. En maar goed, in Cuba heb je natuurlijk het meest fantastische dekblad beschikbaar, wat je maar kunt wensen. Ja. Dus als je dan fijn in de zon gegroeide en gebloeide gedroogde wiet hebt. Ik kan me daar wel wat bij voorstellen, een glaasje rum, geruis van de zee. Kijk. Ja. Wanneer ga je? Want ik, ik zou graag mee willen. <laughs> ja, ja, ja. Ik ben niet of vlieger. Maar okay. dat heeft niks nee ja, maar dan, heel... Kan je een beetje kanoën? Ja, ja, dat is wel. Oké, okay, nou dan we moeder toch. Ik geloof dat ze van Quantanamo een pretpark willen maken. Want er zijn dan alweer van die ondernemers, die, die schatten het zo in dat allerlei westerlingen, nou die willen heel veel geld betalen om een nachtje in zo'n mattelkamer te kunnen slapen. Ja, het is maar een waar, een waar soort, je zin in hebt. Een soort studiootje wat je kunt doen. Ik vinden. weet het niet, van uh, wonderlijke fantasieën, maar... Met, met een heel activiteitenprogramma. Zoals een vroeg waterboarding. Ja, ja, ja. Zoiets. Nou, oh, ik oh. weet het niet. Oh, oh, oh. Maar goed, uh, ik bedoel, dat is natuurlijk ook een vorm van terrorisme. Dat je mensen zo uh, behandelt. Hè. Die, die zitten daar gewoon geheel... Uh, wetteloos, zonder ooit maar een rechter te zien en geen officiële beschuldiging. Je wordt vastgezet, je wordt verhoord, je wordt gematteld. En dan nog een keer, en dan nog een keer, en dan nog een keer. En dat duurt nu al in sommige gevallen, voor sommige mensen, gewoon 14 jaar of zo. Ongelooflijk. En als je dan gewoon echt, laat maar zeggen langs, geopolitieke lijnen denkt, dan heb ik begrepen dat het eigenlijk de schuld is van, van uh, Bush uh, Jr. Niet... Nee, dan, dan kom je alweer op het, in het gevaarlijke vaarwater. En... Want als het dan weer iemand de schuld nee. is en zo, je moet eigenlijk helemaal niet denken in wie de schuld heeft. Je moet gewoon... Sommige dingen moet je, kun je maar beter niet doen. En die Irak-oorlog, dat hadden ze maar beter niet kunnen doen. Nee, dat ben ik met je eens. Okay, yeah. bedoel, uh, de Verenigde Staten die... Die, die steunen genoeg dictators uh, als het hun uitkomt dan had je die Saddam ja wel, maar als je het met die Amerikanen gaat praten dan geven ze die Saddam Hussein zijn, geven ze de schuld ervan dus uh, kijk, in principe, of het, wie de schuld heeft en zo dat soort dingen, dan moet je eigenlijk helemaal boven plaatsen gewoon en we zijn ook niet nee, maar bang het, nee, maar goed, oké, okay, het woord schuld is, is in dit geval uh, dat uh, maakt je net niet tot de goede of de slechte partijen zo. dat over, gaan we allemaal niet het meer doen over oorzaken en gevolgen hebben ja ik bedoel, het, het, het, het feit dat, dat, dat het uh, regime van Saddam is verslagen en dat die Republikeinse gade uh, op de vlucht is gegaan en dat dat nu toevallig de leiding is van de IS. Nou ja, ja, die dat, hadden de meeste ervaring. Ja, die waren in Oost-Duitsland door de stasi getraind. Uh, veel betere training kun je niet hebben op het gebied van, uh, hoe doe ik het fout? <lacht> Kursus, hoe doe ik het fout? <lacht> yeah. uh, vol, ah. Is uitgeboekt, volgeboekt. Ja. Het, uh, die, die, die dame waar wij naar zocht, die heet trouwens Beatrice de Graaf. Uh, ja, ja, ja. Meld, ja, ja. Uh, die, die, die gaf uh, een mooi overzicht van, van, van dat die shit al uh, een paar uh, eeuwen gaande is. Waar vroeger de anarchisten, rond Bakunin bijvoorbeeld, die, die mm, ja. pleegden ook volop aanslagen. En sommige van die aanslagen, hè, want daar refereerde jij aan, die hebben inderdaad bepaalde veranderingen uh, in gang gezet. Waarvan je misschien in uh, perspectief later kunt zeggen: van, uh, Nou, dat was helemaal niet zo raar. Ik bedoel, er, is, er zijn revoluties gevoerd om een democratie te krijgen. Ja. En uh, ja, dat, dat is toch ook allemaal vrij vri bloederig gegaan. Dat klopt. Ja, ja herinner uh, de broers De Wit nog, hè? Bijvoorbeeld. Of, uh... En het waren Nederlanders die dat deden, hè? Ik, ik heb het over de Franse revolutie. Waren Fransen ik... die dat bij Fransen deden? Hey, want uh, de, de huidige president van Frankrijk, zodra er ook maar enigszins stront aan de knikker is, dan heeft hij het over égalité, fraternité, liberté. Nou, dat, dat hebben ze toen uitgevonden. Maar ja, ja daarna stond de guillotine en toen hebben ze gewoon uh, tigma onthoofd. En dat lijkt eigenlijk wel een beetje op wat IS doet met dat onthoofden. Dus... Hebben ze afgekeken uit saudi arabië hoor. De Guatine, dat is toch... Nee, de nee, nee, IS, Het nee. onthoofden. Dat is voor hun Ja, maar onthoofden zin... is van alle tijden, probeer ik maar aan te gaan. Ah. Ja, nee, maar onthoofden de, de, de, de. is ook gewoon om je geen mens meer te laten zijn... waardoor je nooit heel uh, ergens anders terecht kan komen. Mm. En dat... dat, maar, dat ja... De, de, de nazi's, die hadden bijvoorbeeld ook nog guillotines. Ja, ja. En ik, ik, misschien wordt het nog wel gebruikt. Je hebt uh, een soort kleine guillotines. Die worden gebruikt wel, voor, voor, voor, voor de sigaren. <laughs> Om die... Ik hoorde hem. Nee, dat is een... Dat een, een, een uh, uh, Rowan Atkinson, die heeft een hele leuke... Uh, uh, uh, dan is hij zichzelf, dan is hij als cabaretier. En dan speelt hij de duivel. En uh, dan verwijst hij de verkrachters uh, naar één hoek van de hel, waar dus ook een hele kleine guillotine staat. Ja, een hele is, kleine? Dat... Ja, <laughs> okay. maar niet voor, ja, ook voor sigarenlangen Oké. Okay. Maar goed, uh, als je je afvraagt van, van, van hoe dingen soms in elkaar zitten, dan... Uh, je, en hoe ze uit elkaar op... kunnen. Uh, okay. Dan blijf je maar bezig, hè? Ja, ja. ja, dat heb je met dat gereest spul dat wij gebruiken. In plaats van dat bewustzijnsvernauwende alcohol. Of verdovende zelfs. Maar goed. Qua uh, overracht zouden we contact leggen met Dirk. Want dan praten we denk ik, nog even verder over het goede werk wat Joep allemaal heeft verricht. Maar hebben jullie misschien nog nieuwtjes uit de branche? Nou, ik heb wel een paar dingen die me zijn opgevallen. Onder, onder andere bijvoorbeeld uh, dat dan toch uh, nu misschien wel. Eh, de, eh, we blijven wel een beetje op thema met dat onthoofd in Amsterdam. Ja. Uh, dat uh, nu nu. Op, die krijgt opeens vol de aandacht. En het blijkt toch dat het, uh, het roken door middel van een soort barbecue. Dat dat niet helemaal het beste idee is. En dat was ook al met het bakken van vlees. Dat schijnt ook gewoon in de zomermaanden tot allerlei ellende te, te leiden. Dus eh, wat dat betreft, mensen doen gewoon voorzichtig eh, met al die kooltjes en zo. Van, eh, dat, eh, daar komt heel veel koolmonoxide bij vrij bijvoorbeeld. Eh, en het vlees verbrandt snel. Maar eh, daar wordt dus nu... Eh, veel onderzoek naar gedaan en dat zal ook wel een beetje wat zijn om dus kennelijk de, de Shisha-lounge enigszins te kunnen gaan uh, beteugelen ergens, want ondanks dat er dus bijvoorbeeld dat er bij die lounge in Amsterdam die Fairous al ik weet niet wat allemaal gebeurd was, uh, zeggen ze dan, ja, we hadden niet genoeg aanleiding om de boel te sluiten, terwijl bij een koffieshop uh, is, is dat kennelijk geen enkel punt uh, van... Uh, nou, die zijn toch twee gesloten vanwege dat er op de koffieshop geschoten is. Maar bijvoorbeeld, niemand bijvoorbeeld, had er verder wat mee te maken die, waarvan gewoon, uh, iemand weet wie het is. Ja, ja, ja. Zo kun je gewoon een koffieshop dicht Beschiet hem. hoeft helemaal niemand te raken als je die koffieshop me raakt. Ja. Veel mensen moeten het weten dat het gebeurd is. En dan is de koffieshop dicht. Hmm. Maar ja, het, het, het, het, het gaat, je hebt het dan over de gronden waarop een burgemeester een pand kan sluiten. Ja. En dat, schijnt, ja, dat is inderdaad met de koffieshop wat makkelijker. Ik kwam ook nog wel een wonderlijk berichtje tegen. Uh, dat is dan onder de titel... ...man kaapt bus voor een kopje koffie in Toronto notabene. <laughs> dus misschien was dat iemand die helemaal uitflipte... ...door de dood van meneer Rob Ford. maar uh, was echt toe aan een kopje koffie. Een 31-jarige man heeft in de Canadese stad Toronto... ...s'nachts een stadsbus gekaapt... Hij liet de chauffeur onder bedreiging van een mes naar een vestiging van Tom Hortons rijden. Een keten waar koffie en donuts de belangrijkste producten zijn. Eenmaal in de zaak belde de man zelf het alarmnummer van de politie met de mededeling dat hij misschien te veel drugs had gebruikt. De politie wist de kaper vlot uit de vestiging van Tom Hortons te loodsen waar nog enkele mensen aanwezig waren. E je denkt opeens, koffie is toch echt nog veel linker dan <laughs> dat ik ooit gedacht had. Man, kap, bus voor. Kopje koffie. Ja. ja? He? Had hem dan maar toch gewoon zo'n percolatortje cadeau gedaan. Ja. <laughs> yeah. Wij hadden hier in uh, Lilwa de koffieshop overleg. Ah. Dat was uh, ook alweer oké okay om, uh, om mee te maken. Inmiddels... Uh, is dat al een paar jaren zo. Ik heb er wel eens eerder over verteld. En. Uh, het, het, het was dit keer een zeer hoge opkomst. En. Uh, degene die uh, gaat onderzoeken. In hoeverre het vestigingsbeleid in Leeuwarden kan worden aangepast. Uh, die was ook aangeschoven. Uh, bij de vergadering. Dat is een student. Van een of andere bestuurskundige opleiding. Geloof ik. Als ik het goed uh, onthouden heb. En. Uh, was, uh, we hebben hele zinnige punten besproken. We hebben het over, onder andere over de 500 gram gehad. En uh, we hebben als gezamenlijke coffeeshop uh, ondernemers uh, hebben we het verzoek aan de burgemeester gericht... Uh, ...zich ook hard te maken uh, voor een, uh, voor een ruimere, ruimere voorraadregeling... ...en zich uh, aan te sluiten bij zijn collega's van onder andere Amsterdam en, uh, en Leiden en Utrecht en andere steden... En uh, de ambtenaren die, dat, uh, die, die daarbij zaten, die, die begrepen heel goed waar het om ging. En uh, het was trouwens voor uh, mijn collega's ook uh, aanleiding om erg te mopperen over de Belastingdienst en uh, de 500 grams regel. Want dat is ook een, uh, een vreemde constructie natuurlijk. Nou oh ja, daar ja. hebben ze zich natuurlijk op een gegeven moment, zou je kunnen zeggen, redelijk... Uh... In de nesten gewerkt, uh, door in, in die zin uh, dat aan elkaar te gaan koppelen. Dat dus in die zin vroeger was het zo dat het alleen maar bij feitelijke constatering ja. was, en dan op een gegeven moment bij constatering op papier. Ja, dan, uh, okay, dan ga je dus uh, dan dwing je iedereen om, om toch een redelijk uh, kunstmatige stap in te bouwen. Ja, nou, je kunt eigenlijk ja, dan, gewoon stellen ja. dat je iedereen tot fraude dwingt. Ja. Ja, een Beetje wel, ja. Want, want, want als je geen fraude pleegt, dan word je aangegeven. Nou, of, of dus, want als, als ik het moet geloven, zijn er dus wel degelijk mensen die dus inderdaad als gevolg daarvan, je zou kunnen zeggen, alles op dat punt hebben uitbesteed. En uh, dan heb je dus inderdaad als ondernemer ben je helemaal vrij daarvan en als je dat verder doordenkt wat dat dan inhoudt zou je kunnen zeggen dat dat is dus eigenlijk een hele onwenselijke situatie want dat houdt gewoon in dat degene die in wezen de, de onderneming op zijn naam heeft en die dus in wezen zorgt dat dat kan blijven bestaan uh, praktisch helemaal niks te maken heeft met wat daar verkocht wordt. En dat is ook heel vreemd. Ja. Toch? Ja, zelf is vreemd. Ja. En, en ik weet niet of je weet hoe de, de belastingdiensten werkt. Maar dat, dat, dat, dat, ik weet uit betrouwbare bron dat ze bij boekenonderzoeken de wildste dingen vragen. Onder andere van... Uh, heb je een stash? Zo so, ja, hoe groot is die? En uh, hou je daar een administratie van bij? En waar is die? En wie werkt daar? Terwijl als je weet dat je daar... Uh, Laten we zeggen... Uh, positief op antwoordt... Uh, dat je vervolgens aangegeven wordt. Het is, uh, het is totaal Kafka-esk hoor. Ja. Het is een, uh... Zeker. Maar goed... Uh, de, de, de... In zo'n overleg kun je dus, want er zaten ook de twee politiefunctionarissen van de binnenstad zaten erbij. Dat zijn ook de, de, de, de mensen die de coffeeshop controles doen en uh, die, die, die begrijpen dat soort dingen ook heel goed. Wat, wat voor vreemde uh, nou ja, constructies wij uh, uh, rekening mee te houden hebben. en. Uh, de, het is alleen maar goed dat daar meer begrip voor uh, ontstaat. Dus ik, ik vond de tirade van een van mijn collega's uh, tegen de belastingdienst uh, gewoon wel leuk. En ik hoefde het mooi zelf niet te zeggen. Maar goed, uh, de boodschap kwam over. Ja. We hebben het onder andere ook nog gehad over verwarde mensen. Die, uh, die we, daar hebben we het al eens eerder over gehad. Ja. Maar... Uh, dat neemt uh, de, de politie dus wel heel serieus. Want de nieuwe politiefunctionaris die erbij zat. Hè, want de ene gaat weg en de andere die volgt hem op. Die nieuwe man uh, die, die, uh, die is als, als wijkagent van de binnenstad. Uh, heeft hij een enorme focus op die uh, nou ja, groep van verwarde mensen. Niet om ze uh, uh, te straffen maar om ze te helpen. Om te, je te dat, ontwarren. Dat, dat, dat de politie dus ook... Uh, nou ja, eigenlijk hele sociale dingen doet in zo'n wijk. En dat vind ik altijd wel... Voor zo'n activiteit staat een leuk pandje te kopen. Utrecht in Leeuwarden. Voor welke activiteit? Er staat daar een pand, Utrecht staat er ook op. Van die verzekeringsmaatschappij ooit? Ja, ooit. Er zit nou een soort winkel in, maar dit staat te koop. Oké. Dus, nou, uh, weet je meer dan ik? Waar is dat dan? Bij ja, je, dat is vlak bij, jullie, bij jou. Vlak bij mij. Ja. Vlak bij op, de Os in ieder geval. Op, op het vliet of zo. Als je, poeh, nou ja, als je van het station komt uh, naar de Oost, dan kom je er langs. Oké. Okay. Ja, Gerrit Jan hoeft. Maar het is niet zo'n groot pand, hoor. Ik weet dat er in Leeuwarden hele grote panden staan, maar het Utrecht pand is opvallend niet zo groot. Maar er okay, staat wel okay. heel groot Utrecht op. Hmm. Grappig, maar nee, ik, ik... Zal, ik zal opletten als ik door de stad loop. <coughs> Jan, ik dacht nog even van misschien een leuke naam voor een coffeeshop, want ik wil al mijn hele leven lang een coffeeshop beginnen. Misschien in, in het pandje Utrecht in Leeuwarden. Van, uh... Lekker Coffee verwarrend op. ook. Coffeeshop Utrecht in Leeuwarden. Ja. Of dan misschien dan Van Zanen <laughs> daarover moet beslissen of dat wel ja. kan. Ja. Dat we dat gewoon van Utrechtse gemeentegeld doen. Zoiets, ja. Want hier passen er nog coffeeshops bij, alleen er zitten hier en daar ah, wat ja, moeilijkheden ja, ja, ja, bij. Ja, ja, dat er een van die uh, zeven open plaatsen ja. gewoon al daar wordt benut. Dat die gewoon in Leeuwen. Ja. Als het maar een pand is van voormalig verzekeraar Utrecht. Ja, het staat er zo groot uh, ja. op. Ja, ja, ja. Oh, ah, dat uh, ja, een goed idee. Dat we maar zeg maar een kleine enclave beginnen, net zoals dat zeg maar Washington D.C. eigenlijk helemaal niet... ...echt direct zo bij Amerika hoort... ...en Lon de City of London niet echt bij Groot-Brittannië... ...het Vaticaan niet echt bij Italië... ...dat we dat op gemeenteniveau doorzetten... ...dat je gewoon een kleine enclave krijgt... ...die ja. eigenlijk onder beheer van de burgemeester van Utrecht valt. Wat hm. Bayle-Hertog in Bayle-Nassau kunnen, kunnen wij kijk, ook. Kijk, dat kunnen wij ook. ja. Ja, nou, hele nieuwe draai... Maar dan kunnen ze dus niet aanschuiven bij het koffieshop overleggen. Mel? Maar... Nee, dan nee, moeten ze heel erg nee, met, nee, met de trein ja, maar de trein naar Utrecht. Ja, ja, ja. ja. wat variatie. Ah, en, en ook nog heel even voor. Hè, want inderdaad, Dred, je hebt helemaal gelijk. Van, uh, die snapt niet dat ze niet veel meer uh, bezig zijn met elektrische verhittingselementen voor al die Sisha-pijpen. Dus. Inderdaad, uh, je hoeft niet echt kooltjes te gebruiken. Het is ook ontzettend onpraktisch. Weet je. Ik heb ja, maar het is ook raar dat je dat doet. <coughs> en dan gooi oh, je ook nog van die rare smaakjes in. Ja, nou, ik, is... Maar ik heb wel eens een keer... van uh, ...dat uh, de vader van, uh, van iemand die ik goed kende... Die, ...die was naar Pakistan geweest... ...en die had een grote waterpijp meegenomen. Nou, dat vonden we natuurlijk fantastisch. En die gingen we uitproberen. Maar dat was dus een... Waterpijp, dan kan je hash roken, Maar die draaide ook, zal men zeggen, op kooltjes. En wat dan vooral opviel, dat was dat, ik zal maar zeggen, voor een pijp was dat ding zo lek als een zeef. En daar ga je dus echt mega hoeveelheden hash inkieperen voordat je daar wat van prettig van rookt. Dus ja, dat was voor ons in ieder geval in die tijd niet te doen. Het was wel verder leuk om mee bezig te zijn. Toch? Iedereen moet een hobby ja, hebben, zeker. Maar op die ik. vond het destijds dus een bijzondere onpraktische pijp. Ik, denk, ik had echt zoiets voor, hoe dat nou? Dat kan echt alleen maar als gewoon, uh, als je toch door de bank genomen, minstens met een vuist grote knoedel uh, Pakistaanse hasje rondstiefelt of zo. Van ja, dan uh, gooi maar wat op die kolen of zo. Maar verder, nee. Dan ging het uh, roken uit een uh, midwinterhoren uit de achterhoek ging toch een stuk beter. Ik had een pijp van anderhalve meter lengte en die werd aangeblazen. Kijk. Dat is ook uh, ja. lekker hoor. Zeker als het ventilatortje op de juiste tempo gaat. <laughs> en je geeft hem gewoon door. Want dat blijft gewoon lopen. die rook. Geweldig ja, was dat. Eer dat die rook bij je mond dus is. Het is helemaal cool. Af. En je hebt echt veel smaak. Kijk, uh, kenners hier. Ja. Zo heeft Hans ook wat gedaan. Zo gemaakt. heeft Hans ook wat gedaan. ja. Want we gaan zo meteen... Uh, dus misschien kan er even een muziekje tussendoor. Ja, wil, ja zal ik? Ja, ja dan dan een, doen we even een nummer muziekje tussendoor. We zijn ja. vandaag voorzien van live muziek. Ja, Geweldig. Ja. Zal ik na het muziekje contact zoeken? Ja, met helemaal fantastisch. Goed. Daar komt de gitaar. Dan zet ik ons iets zachter. Gewetenloze schurk ben ik Dat is klip en klaar Als ik met z'n velen ben Dan zijn de rapen raar Dat uitgesleten pad Waar zoveel is geleden In de voetsporen van De duivel getreden Oorlog is weg Worden getest, een nieuwe lading is besteld. In oorlog ben ik op mijn best, oorlog is een zak vol geld. Ja, als het om geld gaat, weet ik wat krom is recht te lullen. Met licht en bedrog zijn je zakken prima te vullen, de schim van mijn geweten. De situatie is ontstaan Wie oh wie heeft het verzonnen Het is soms heel leuk om jezelf te verplaatsen in iets ja, of iemand het of zo. Ga ja, maar ontkennen, ga maar ontkennen dat, dat je er niks mee te maken hebt. Plaats je, je dan opkennen. toch maar liever met die uh, varkheftruk of zo. Van, uh... Ja, nee, het is goed dat ik dat baantje erbij heb, weet je <laughs> Is een zak met geld. Het is wel, het is wel waar. Hè? Wordt het is vreselijk veel Het is een industrie gewoon helemaal, ja. precies, helemaal, verkeerde toestanden. En dat is waar in wezen die, ik zal maar zeggen, die toespraak van Joep bij, hand, bij de handparade ook uh, op, op uitkomt van dat je dus hebt over een product waar nu de kostprijs 1% is van wat er dan uiteindelijk binnenkomt. Ja, maar bijvoorbeeld je hebt van die interessante vragen iedereen is tegen IS maar ondertussen die leven van de olie-export, uh, als het goed is zou dus niemand het kopen zou je denken. Maar het gebeurt dus, uh, niet. bestrijd IS, ga op de fiets. Ja. <lacht> <lacht> hey. wat maar, een... ja, nee, dat is... <lacht> Berk zit klaar. Hey. <lacht> ik, uh, ik ga hem nu bellen. Oké. Okay. We gaan met je mee. We luisteren. Ja. We wachten gespannen af. Dag Dirk. Goedenavond. Goedenavond. Hey, hallo Dirk. Ja, nu valt het even stil. Dus. Je kunt ons goed verstaan? Helemaal luid en duidelijk. Oké, okay, dan is het in jou. orde hier. We hadden, tenminste Jeroen en Guus hebben aan het begin van de uitzending uh, al wat uh, aandacht besteed aan het, uh, nou ja, aan het trieste bericht uh, dat uh, Joep Ome is overleden. En uh, we hebben een, een, een toespraak van hem kunnen horen die hij hield bij de handparade in 2015. Okay. En uh, nou ja, zoiets, een, een beetje een beeld proberen neer te zetten van... van, van hoe hij bezig was, heel internationaal en uh, zeer bevlogen. En dat uh, bleek erg uit die toespraak. Maar jij hebt hem natuurlijk van nabij van, van uh, heel vaak meegemaakt, uh, hè? want hij. ben je ook dingen bij of voor het, voor het VOC. Ja, stop. Ik heb hem eigenlijk leren kennen via Legalize. Mm -hmm. dus, uh, toen de streetregen nog waren, zeg maar, uh, begin, uh, begin deze eeuw, kan ik zeggen. Mm -hmm. Toen heeft hij daar meerdere malen gespeeld, toen viel hij mij wel al op. En achteraf redeneren dat is soms ook raar met sommige mensen, is hij ook, heb ik hem ook meegemaakt, maar bijna niet met de allereerste fotodemonstratie ja, die ooit bij de VN in is georganiseerd. In, even kijken, dat moet ik denk 2005 geweest zijn of zo. Mm -hmm. Toen is er vanuit Amsterdam ook een bus gegaan met activisten en hij heeft dat toen al vanuit enkel vanuit België geregeld. Dus ik heb later pas teruggezien op een aantal van die foto's, want het, er was daar een dramatische uh, confrontatie, zeg maar, we echt tegen werden gehouden om zelfs het terrein van de VM op te kunnen met die, die pralende man die verzameld waren, waar hij precies in het midden van die foto blijkt te staan, maar dat heb ik pas later dus kunnen zien. Mm -hmm. En daarna is dat eigenlijk met het uh, eerste panelistrenaal dat Joep vrijwel in zijn eentje heeft georganiseerd in Den Haag, dat was december 2008. Toen is dat uh, contact verder uh, te zien gekomen, dat we toen eigenlijk ja, uh, VWC hebben opgericht. Meteen eigenlijk de maand na dat eerste cannabistribunaal. En uh, ja, van daaruit uh, is dat de contact zeer intensief geworden. En heb ik zelf ook de echte overstap gemaakt van, ik uh, ben nou een aantal jaar journalist, vertel een aantal jaar hetzelfde verhaal over die cannabis, maar ik kan het misschien beter over een andere boek gooien en die drempel over naar een activist. Worden. En dat, dat is absoluut zonder Joep had ik dat niet gedaan. Omdat hij ook liet zien op wat voor uh, manieren je dat kon doen. Zeg maar. ja. Dus dat, ja, dat wordt al heel veel gevallen ook in stukken die mensen hebben geschreven. En condoleanceboodschappen. Hij was natuurlijk een heel uh, inspirerende persoon. Juist door gewoon het, het voorbeeld wat hij eigenlijk gaf. Weet je wel? En ja. dat, uh, dat geldt voor mij en dat geldt voor een heleboel andere mensen, denk ik ook. Ja. Uh, hij, hij, hij was. Van Enkot, of hoe, hoe zat dat precies? Misschien kun je voor de luisteraars uitleggen wat, wat, wat Enkot eigenlijk is. We kunnen nog een stapje terug gaan, want dat vind ik ook altijd wel aardig uh, ja, hoe dat gelopen is met Joep. Hij is, in, uh, hij is geboren in Den Haag. Hij heeft gestudeerd in de jaren 80 in Amsterdam. En ik weet niet of hij alleen Spaans heeft gestudeerd of ook zeg maar, uh, studies over Zuid-Amerika. Daar is toen, ja, dat is een andere levenslange passie, zeg maar, dat continent Zuid-Amerika, uh, zat dat heel erg in. Maar toen kwam mij er al heel snel achter dat als je zeg maar, in Zuid-Amerika iets wil verbeteren aan het lot van de gewone mensen die daar wonen, dan kan je eigenlijk maar het beste met die drugsoorlog beginnen, want bijna alle ellende is daarop terug te voeren of wordt daardoor verergerd. En zo is hij eigenlijk vanuit dat soort activisme, wat hij ook in Amsterdam, heeft hij ook in de Kraakbewegings, is actief geweest in de jaren 80. En is hij toen eigenlijk zijn focus gaan verleggen naar die drugsoorlog, en daar was hij dus eigenlijk heel erg ja, vroeg mee, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. En Enkelt is ontstaan in 1993. Um, destijds, daar heeft hij zelf ook nog vrij onlangs in het Enkelt Bulletin uitgelegd hoe dat precies zat, toen is door de Europese Unie het European Monitoring Centrum for Drug and Drug Addiction opgericht yeah. in Portugal, hè? dat ECDDA. Yeah. E en het idee, dat was op voorspraak van Mitterrand notabene, die destijds uh, president van Frankrijk was. En het idee was: ze moeten dus ja, een soort deskundigheidsinstituut hebben, waar ze al de cijfers bijhouden en zo, dat is dat in Portugal. Maar we willen ook een soort tegenwicht voor de stem van de gewone man, de mensen die er echt mee te maken hebben. Uh -huh. Dat Die NGO-coalition, uh, dat is enkels geworden. Die is dus in hetzelfde jaar van start gegaan als, dat, uh, als die organisatie in Lissabon. Maar al heel snel bleek, want Joep was daar, uh, ja, dat was daar toen eigenlijk al vanaf het begin een centrale figuur in, dat dat erg mooi klonk. En dat het misschien nog best wel de bedoeling was geweest van Mitterrand om echt naar die mensen te luisteren, maar dat dat toch in de praktijk niet echt de bedoeling was. Dat ze ook stevige kritiek gingen leveren natuurlijk op die druk en op dat beleid van de Europ Europese Unie, wat toen nog veel slechter was dan nu. En dus toen uh, is er eigenlijk door enkel besloten van, ja, we kunnen het beeldje maar neerleggen omdat ze ons niet serieus nemen als het ware. Omdat die hele dialoog met de Europese Unie, dat, dat bleek al vrij snel een soort uh, ja, inhoudsloos iets te zijn. Maar toen is er besloten om, om, om door te gaan, juist omdat, omdat uit die ervaring bleek dat het dus heel belangrijk is dat er zo'n organisatie is. En, niet met de verslavingszorg, niet met de wetenschappers, maar gewoon met de consumenten, met de kleine telers, zowel hier als in het buitenland. Dat uh, is heel belangrijk. En dat is dus ook heel erg de rol van enkel geworden. Want zeg maar. enkel is een organisatie waar je lid van kunt worden. Ik speel even ja. de dommerik. Ja, het is, uh, ja de, de, de afkorting, zeg maar, die, die klopt niet helemaal. Maar die staat in ieder geval in het Nederlands voor Europese coalitie voor uh, Effectief en rechtvaardig drugsbeleid. Mm -hmm. Dus je kan inderdaad individueel lid worden, gewoon ook als consument of gewoon als betrokken, maar ook als uh, bedrijf, als organisatie. Daar zijn er verschillende tarieven voor. Als individu-lid kost het maar vijftientjes per jaar. En dat, dat, met dat geld wordt echt uh, zeer economisch omgesprongen. En daar gebeuren echt erg goede dingen uh, van. Wat, wat ja, doen ze onder andere dan? Nou, ze zorgen ervoor dat, uh, met name de afgelopen jaren, de Social Clubs natuurlijk een belangrijk speerpunt geworden. De informatie daarover uh, uh, ter beschikking stellen. weet je wel. Ik denk dat mm -hmm. ze die luisteren, die stickers wel hebben gezien van Freedom to Farm. of in het Nederlands Eigen Teelt Vrij. Die zijn er in alle Europese talen. Die verstuurde uh, Joep door heel Europa. Zeg maar. uh, en daarnaast zeg maar, het lobbyen uh, bij de Europese Unie in Brussel. En ook bij de VN in, uh, in Wenen waar, waar het hoofd van de, of daar zit de drugsorganisatie van de VN. En steeds daar zowel aan tafel binnen. Wat wat überhaupt is al ja, jaren heeft gekost om zo ver te komen. Mm -hmm. uh, Als ook buiten. Dus uh, meer op demonstratie gericht en meer ook op media gericht. ...en je eigen media maken... ...om ook om, om, om meer duidelijk te krijgen... ...wat er gebeurt achter de muren van die VN. Zo'n toespraak bij de handparade, ...dat is dat naar buiten treden, laat maar zeggen. Ja, absoluut. En dan wat ook een heel belangrijke rol... ...eigenlijk van Joep persoonlijk was... ...en uh, dat is natuurlijk dat je... ...kijk, daar, daar zitten ongelooflijk veel eigenwijze mensen... ...in heel die drug reform beweging... ...op globaal niveau. Mm -hmm. En daar was Joep heel sterk in... ...om die mensen toch altijd zo ver te krijgen... ...dat ze inzien dat we... Ondanks verschillen toch echt wel gedeelde belangen hebben. En ja. Dat er echt dingen zijn waar we samen achter kunnen staan. En proberen die eenheid te bewaren. Wat natuurlijk nooit helemaal lukt. Maar Joep was duidelijk heel erg een, een bindende figuur. Omdat hij, die, die integriteit die zat in zijn vezels. Dat, uh, dat vond ook iedereen die hem kende. Je wist dat hij altijd ging voor het hogere belang. En niet voor zijn uh, eigen belang. Ja. Je hoefde maar naar zijn auto te kijken. bij wijze van teken. Dan kon je dat al zien. En uh, dat is redelijk uniek in de wereld. Het is niet zo dat iedereen allemaal bijzondere geheime agendas heeft. Maar ja, de meeste mensen, het is natuurlijk ook zo, die moeten rondkomen. En van Joep kan je je afvragen hoe, hoe hem daar in godsnaam is gelukt. Zeg maar. Want het was echt 24 uur per dag uh, activisme. En uh, ja, de, de fondswerving was in die zin altijd een probleem. En daarom is uh, ja, die, die oproep, die kan ik dan nog wel een keer herhalen. Het is echt belangrijk dat zo'n uh, zo organisatie, zo'n enkel moet het echt hebben van de leden. Zowel qua draagvlak als om, om de club draaiende te houden, zeg maar. Dus uh, als je het nog niet bent, uh, maar je luistert wel, word vooral lid, ga naar die Enkelt website en, uh, en word lid van die club. Want het is ja. belangrijk. Vooral omdat er nou toch wel ja, een verandering zit toch in de lucht. Ja. Hoewel uh, die niet zo snel zou komen als veel mensen hopen. Maar en? het proces blijft belangrijk. Trekt uw plant, dat, dat was een ander ding van hem? Of is dat ja. een relatie met Enkot? Uh, nou, ik denk dat, uh, kijk, Joep was natuurlijk een van de eerste mensen hier uh, in deze streken die precies wist hoe dat in uh, Spanje ging met die cannabis social clubs. Want daar, met name in Barcelona en Catalonië was denk ik de eerste regio waar het begon. Daar waren ze midden jaren negentig al be bezig met uh, de eerste vereniging om, uh, om voor jezelf te kweken en dan in clubverband te uh, kunnen roken en dat te verdelen. Dus hij zat daar bovenop, en dat was ook een van, van zijn uh, troeven natuurlijk, dat hij echt vloeiend Spaans sprak. Naast zijn andere Europese talen, die de meeste mensen wel beheersen, die die ook allemaal goed beheersen, was hij dus heel erg die brug naar, uh, naar het hele Latijns-Amerikaanse continent, maar ook naar Spanje. Hij heeft ook, uh, dat is nog niet eens zo lang geleden, ik denk anderhalf jaar geleden, toen er een enorm conflict was uitgebarsten binnen die Spaanse Cannabis Social Club, zien, dan, dan is hij echt de man die, uh, die daartussen springt en die die mensen bij elkaar probeert te krijgen en probeert te zussen en probeert door analyse zeg maar, en diplomatie uh, die mensen weer zo ver te krijgen dat ze in ieder geval door één deur kunnen met elkaar zodat niet het hogere doel uh, de, het, het kan de Social Club model daardoor in gevaar komt zeg maar. En was hij echt een bruggebouwer? Absoluut, absoluut een verbinder en een bruggenbouwer. Dus Kijk, hij kende dat voorbeeld uit Spanje, hij wist hoe we het daartoe ging, hij kende die mensen ook al in de jaren negentig Dus toen in België een, een justitiële richtlijn kwam waarin ineens stond dat je één plant mocht hebben als volwassenen, of drie gram cannabis. Ja, en toen heeft hij één-en-één één opgeteld en gedacht van nou, als je één plant mag hebben zonder dat de politie hem mee mag nemen, dan kan je die ook in vereniging kweken. Dan zet je hem neer in een gemeenschappelijke ruimte. En dat, op die basis heeft hij Trek de plant gestoeld, maar de foto zou ook weer voorbij komen deze dagen. Er is een moment geweest dat hij Trek de plant presenteerde met een aantal mensen in Antwerpen op de Grote Markt, als ik me niet vergis. Ja, toen is die echt gewoon met geweld afgevoerd door de politie. Mm -hmm. Dat hij daar vier, uh, vier wietstekjes uh, in het openbaar op de Grote Markt uh, zomaar uh, liet zien. Dus dat is wel een harde strijd geweest en ze zijn dus ook twee keer uh, zijn ze vervolgd door de Belgische Justitie en twee keer zijn ze in hoger beroep vrijgesproken. Dus dat is, uh, daarna is die club ook goed gaan groeien, want in het begin, dat is iets wat Job ook altijd heeft benadrukt en mensen die zelf met een club willen beginnen. Je hebt bijna niks nodig om een club te beginnen behalve een paar moedige mensen. Ja. Het gaat zeker niet om geld of een enorme expertise van hoe je planten kweekt. Nee, je moet vastberadenheid hebben en weten dat wat je doet rechtvaardig is. En ook bereid zijn om, om je daarvoor te verantwoorden voor een rechter. Want dan heb je een sterk verhaal. En dat is zo het met trekplant is gegaan. Klein begonnen en inmiddels 400 leden. En uh, dat, dat gaat in principe heel erg goed. Maar eigenlijk kun je zeggen van, hij deed het op een soort macroniveau, Europese Unie, Wenen, dat is heel groot, en dus ook op een microniveau van uh, één plant en dan een paar mensen een vereniging, en dan op die manier de strijd aangaan. Absoluut, echt lokaal, nationaal en, uh, en internationaal. Op alle want, fronten? Want, ja, want uh, Trek de Planten heeft natuurlijk echt een heel landelijke uitstraling uh, steeds gehad, die heeft ook alle landelijke media gehaald op mm -hmm. een positieve manier. Dus dat is inderdaad, uh, en het is natuurlijk een prestatie dat, uh, laten we niet vergeten, de burgemeester van Antwerpen, die is van de NVA van uh, de Belgische PVV Light, zogezegd. Mm -hmm. Die nog bij zijn aantreden heeft gezegd dat hij een uh, drugsoorlog zou gaan beginnen in Antwerpen. Mm -hmm. Tussen het is plant nog steeds. Dus dat is, uh, dat is natuurlijk al een prestatie op zich. Hoewel nou, om de actualiteit een beetje ook erbij te halen, kijk, er is natuurlijk de, het vonnis geweest tegen Mambo Social Club uit Hasselt. Mm -hmm. Wat hij, uh, Mies Degens van Mambo Social Club, was oorspronkelijk gewoon lid van Trek Plant. En heeft gewoon niet alleen met toestemming van Joep, maar ook zeer uh, uitgebreide hulp van Joep daarbij. Waarbij ook weer blijkt dat hij inderdaad gaat voor het hogere belang. Want hij zei niet van, Ho, oh ik wil gewoon een grote club hebben en uh, niks, uh, iemand anders een club. Mm -hmm. Eer mensen een club beginnen in hun eigen plek, hoe beter Joep het vond, zeg maar. En dus, zo is Mambo uh, begonnen in Hasselt. En die hebben nou dus wel een... Uh, Vervelende rechterlijke uitspraak gehad, en dat zou natuurlijk kunnen betekenen dat justitie in België denkt, oh, als het bij Mambo lukt, dan moeten we misschien toch ook maar weer eens bij die trekkplan mensen gaan kijken. Dus daar werd ook al over gesproken, moet ik zeggen, afgelopen weekend, toen ik zelf ook in Antwerpen was, daar moeten ze zich toch een beetje op voorbereiden dat zij de volgende keer aan de beurt zijn en of ze het dan kunnen redden, zeg maar. Dus dat, ook daar is het nog zeker niet veiliggesteld. Dus in die zin gaat Joep heel erg gemist worden? Ja, en dat, dat geldt voor al die organisaties waar hij bij betrokken was. Ik moet wel zeggen dat hij bij VOC sinds ongeveer twee jaar heeft, hij, dat heeft hij ook echt duidelijk gezegd, omdat het echt zelfs voor hem een beetje te veel werd, is zijn rol wel wat afgenomen. Hij zit ook niet in het bestuur van VOC, maar hij was altijd onze verradenvoorzitter. En voor mij persoonlijk was hij ook gewoon uh, ja, mijn, uh, mijn morele kompas. Als ik even ergens niet helemaal uitkwam, dan uh, kon ik hem ook altijd even bellen en mailen over hoe hij er tegenaan keek. En dan wist ik na zo'n gesprek ook heel vaak, ja. Inderdaad, dat is de goede, de goede manier om hiermee om te gaan, weet je wel? Ja. Hij was dus zeer integer. Ja, ja dat is wel. Uh, daar zal iedereen die hem kent het wel over eens zijn. Ja. En ook en dat heel dat bescheiden. Maakt, dat maakt het uniek. Ja, bescheiden hij was heel bescheiden, gewoon in hoe die, hij hoe die, hoe die zijn dingen deed, zou ik maar zeggen. Hij ja. hoefde niet met de eer te strijken. En, hè, van, want. Ik ben, ik, ben, ik ben ook wel eens bij hem geweest in Antwerpen. En dan, de, de, de, dan rij je daar zo'n wijk in. Nou, de, <laughs> dat, was, dat is echt zo'n zo zo achterstandsgebeuren, uh, zal ik maar zeggen. Borgerokko noemen ze het. Borgerhout in ja. Antwerpen zelf. Ja. En uh, in die zin, daar heb je dan uh, vooral op afstand uh, alleen maar allerlei vrij schimmige beelden van ontvangen, zal ik maar zeggen. En hij, uh, hij woont daar uitermate prettig. Weet je, ja dat ook ja. Uh, En uh, in die zin, uh, en zo was hij in al zijn dingen gewoon heel bescheiden en ging daar echt uh, dat niet bovenop leggen. En, en een van de dingen wat ik toen ook zag, waar we het ook over hebben gehad, dat was bijvoorbeeld dat, dat in wezen die problematiek, dat hij dus heel goed zag, van, ah, daar hebben we dan die club en dat groeit en daar wordt dus voor geproduceerd. En daar komt al heel snel weer dat geduvel om de hoek van ja, wie verdient waar wat aan. Hè? Absoluut. En hij was heel, heel, heel, heel, heel principieel en dat heeft hij natuurlijk heel goed gezien. Van, hij, hij, zou dat heel, hij zou zo graag zelf ook dat hebben gekweekt, zal ik maar zeggen. Maar van nee, dat moet je dan nog niet doen, zal ik maar zeggen. He, en, dan, en dan krijg je al snel dat spanningsveld. Dat er dus toch mensen, ja, dan komen die centjes weer van de hoek kijken. Maar hij was dus in alles zo bescheiden. En dat verdeelde hij dan weer zo keurig terug. Dat, dat was ongelooflijk. Ja, ja, heel bijzonder. Ja. Hij heeft zelf ook over die clubs gezegd, omdat hij dat aan het lijf heeft ondervonden met Trek de plant. Op het moment dat je wel een groeit, dan zie je dat mensen als een blad aan de boom kunnen omslaan. Die je tot dan toe altijd hebt kunnen vertrouwen. Maar als het ineens gaat dat iemand ergens 5 kilo heeft, dan is ineens die 5 kilo wiet weg. Ja. Dat spul kan je makkelijk verkopen, zoals jullie allemaal weten. En dan ja. komt het erop aan. Ja. En, uh, dus dat zal ook uh, dat is de uitdaging natuurlijk op vertrekt die plant. Of ze dat allemaal, uh, of ze al die risico's kunnen blijven omzeilen, zeg maar. De juridische, maar ook dit soort vervelende interne dingen. Maar ik moet wel zeggen dat er uh, zeker Els van Trekke plant, wat eigenlijk zijn uh, rechterhand had van Joep uh, de afgelopen vier jaar. Okay. Die, die ziet het ook wel heel erg als een opdracht juist om door te gaan ter ere van Joep. Heel goed. Ja. Mooi zo. Ja, die vindt dat ze het echt niet kan maken naar hem toe om, uh, om het beltje bij neer te gooien. Dus ik, oh. ik zelf heb eigenlijk wat meer uh, zorgen over, uh, over Enkelt omdat Joep daar ook echt zo de spin in het web was. Uh, als je gaat naar de enkel website, daar is dus in acht talen staat het meeste erop. Dat vertaalde niet niet zelf, maar hij was wel echt de man die al die teksten door zijn hand liet gaan. En die wist waar de vertalers zaten die het konden doen en noem maar op. Dus daar, ja, daar wordt een enorm uh, gat geslagen. Heel veel kennis. Uh... En, en dat net in, in wijze met... Uh... Aan de horizon dus, die grote bijeenkomst in Amerika over ja. het drugsbeleid. Ja, hoewel hij daar zelf, uh, dat wordt helaas dat een, een postuum interview uh, in een nieuwe Highlife, wat ik met Joep heb gehad, juist over, uh, over die drugstop in uh, New York in april. En hij verwachtte er eigenlijk helemaal niks van. Hij ging er wel zelf naartoe, maar hij verwachtte daar op geen enkele manier een, uh, een doorbraak. Maar hij zag het weer wel, daarom was hij, was hij ook van plan om er naartoe te gaan en is zijn enkel er nog wel bij. Een, ...een goede manier om weer aandacht te vragen... ...voor waar zijn we in godsnaam mee bezig. Ja. Uh, dat blijft natuurlijk. Maar hij had geen enkele illusie dat daar... Uh, ...de drugsvrede wordt aangekondigd... ...of dat daar iets over cannabis wordt gezegd. Uh, dat zit er allemaal helemaal niet in. En wat voor argumenten had hij daarvoor? Hij verwachtte dat hij de boel Afrikaanse en Aziatische landen... Uh... Nou ja, je ziet dat uh, inderdaad in Azië zit wel... ...je hebt een, een aantal landen die gewoon alles veto... ...en die gewoon... Zelfs de term Harm Reduction te ver vinden gaan als de VN die gebruikt. En dan heb je het over China en over Rusland en uh, over Iran. Mm -hmm. uh, saudi het zijn er niet eens zo enorm veel meer, maar dat zijn gewoon totale hardliner uh, landen. Zweden hoort daar uh, voor genoeg ook bij. Ik ben mm -hmm. En die kunnen gewoon alles blokkeren, want zo werkt die VN een beetje. En uh, wat Joep zei, dat vond ik ook nog wel een eye-opener. Hij zei... Uh, je ziet nou dat, de, dat sommige landen in Zuid-Amerika, Chili noemde hij daar ook bij, die gaan eigenlijk heel ver. Die, die, dat zijn eigenlijk op dit moment de, de staten waar we het van moeten hebben, maar die gaan er absoluut niet al te hard over schreeuwen. Want die willen gewoon lekker in de marge door kunnen gaan met hun succesvolle decriminalisering en legaliseringsbeleid. En dus wat hij eigenlijk verwachtte van, van de VN is dat je niks positiefs hoeft te verwachten, maar dat, dat anderzijds, ja, ook niet, hij in ieder geval niet verwachtte dat daar heel harde woorden worden gezegd over landen als Uruguay en de Amerikaanse staten en Jamaica en Chili en die landen die wel de goede kant op gaan zeg maar, dat, dat, dat is in zekere zin een evenwicht dus hij had een soort... we het niet al te soort... veel vallen maar we gaan niet als, als club in zijn geheel vooruit, weet je wel hij had een soort compromis voor ogen van, van, van er wordt niks aan de wetgeving veranderd, maar degenen die aan het veranderen zijn kunnen gaan gang gaan. Ja, precies. En dat, en dat wordt niet al te hard op gezegd, zodat er niet het signaal wordt gegeven van oh nou kunnen alle lidstaten doen wat ze willen. Maar um, kijk, we zouden ons meer zorgen moeten maken, zo is het natuurlijk ook alweer, als dat wel eruit zou komen. Als die landen, weet ik voor wat, allemaal om hun oren zouden krijgen, ja. vanwege wat ze nou aan het doen zijn. Dat, dat is ook een... Dus blauw blauw helmen naar Uruguay, dat soort dingen. Ja, precies. Dat, uh, die hoeven we niet te verwachten. Het <laughs> ja, wat natuurlijk wel heel absurd is en erg grappig is dat... Uh, kijk, zo'n vn zo zo uh, top die duurt meestal vrij lang en dan heb je een, een kort deel van noemen ze dan het high-level segment. Dan komen mm -hmm. de ministers of de Staatshoven erbij. En dat is dus nou precies ge gepland rond 20 april. voor Ja. Mm -hmm. Waarbij je toch echt wel denkt, zit, zat daar ergens bij de V aan een blauwe ambtenaar. Het <laughs> is wel een gillen, dan doen we het allemaal op voor nou twintig. Ja, maar er als... gaat wel iets gebeuren waarschijnlijk, op die dag in New York. Nou, we, we, we gaan het zien misschien, moeten we TZT. Uh, uh, maar dan ga jij toevallig naar New York? Uh, nee, dat hebben wel heel veel mensen meegemaakt <laughs> in de afgelopen dagen. Ik ga het niet doen. Al is het maar, ik moet, dat is nog wel een, een nieuwtje, daar ben ik nog niet eens aan toegekomen voor de voc website, maar ik moet voorkomen, of ik mag voorkomen eigenlijk. Voor die plantjes? 22, 22 april voor die plantjes, dan wordt althans mijn, uh, de inbeslagname van die plantjes wordt besproken en behandeld. In, het, in de oh. rechtbank van de bos. dus dat, is, dat valt ook precies uh, rond die dagen, dus dat zal een reden. Plus ik ben nog steeds denk ik visumplichtig voor uh, Amerika. Uh -huh. Het is niet alleen een dure, maar ook een vrij onzekere toestand. Als je het, ja. Maar, maar, maar het, het, het is natuurlijk voor ons als uh, radiomakertjes uh, uh, uh, misschien wel aardig om te weten of we iemand uh, kennen die dan wel naar New York gaat. Ja, kijk, dat misschien Misschien Ja. Ik denk dat Freek uh, wel gaat. Hij hè? zei ik wel. Dat, ik weet zeker dat Doug Doc Finder in ieder geval is. En dat hij ook, ook filmpjes gaat maken. En uh, echt zeer <tieferd <tieferd <tieferd en die is wel... Uh, kijk, die zit ook gewoon op Skype. Dus de, okay. het zou een heel interessante gast zijn als we die, uh, ja. die week daarvoor kunnen... Ja, en dan kijk een mooi verslag van wat er is gebeurd. Voor mensen die het gewoon meegemaakt hebben. Dat is, yep. Uh, yep. is interessante radio natuurlijk. Dus... Uh, uh, volgende week is de plechtigheid uh, uh, ja die is dinsdag om half twaalf in uh, Antwerpen dat staat ook op VOC site uh, bij het stuk over uh, Joep's overlijden waar het precies is en een linkje naar een, uh, een Facebook pagina daarover. dus ik zou inderdaad ook iedereen willen vragen die, uh, die luistert lijst je het door kan vertellen het lijkt me erg mooi als daar veel mensen komen mm -hmm. dus kom vooral naar uh, dat is ook de bedoeling dat er veel mensen komen nou, dat is uh, wat, wat, wat enkelt. En de, mensen, de activistenvrienden van jou betreft absolute bedoeling. En ik heb ook niet, uh, zeker niet van uh, zijn vrouw of zijn kinderen gehoord dat dat niet uh, op prijs wordt gesteld. Mm -hmm. Dus dat we daar wel echt voor kunnen gaan, ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. okay. Dat nou is ja, mooi dat, om te horen. Ja, dan kunnen de mensen wat doen dus. Ja, absoluut, hm. ja. Dus, uh... hey, we kunnen eventjes... Uh... 2 minuut 44 uh, luisteren anders van een message to the governmental delegates to the high level segment of the commission on narcotic drugs. En die was dan in <laughs> maart 2009. Oké. Okay. Nou, start de band. En benieuwd. <laughs> Ik uh, doe mijn best hier, pas op. Het is een... Uh... We weten niet of jullie het helemaal goed kunnen horen, maar... En, en wie houdt die reden? Nou, dat merk Ik je wel. Fan. Oké. Okay. Wie dat dan is. Ik hoop dat je die stem nog herkent. What government delegates at the CND meeting in March 2009 should understand is that they are not just representing who is in power in government at the moment. You are representing your people, your societies. The people have uh, knowledge, the experts in your society have knowledge about what are best drug policy solutions at the moment prohibition is causing more drug policy problems more drug problems and we need solutions and quickly there are solutions experts people who have daily experience with drug with drug problems they know in your society how things should be but listen to them to the local people who are working on the local level they know how this should be solved don't listen to people who come from up above who have maybe economic interests in keeping prohibition uh, who have maybe a government that uses prohibition as a diplomatic uh, arm uh, weapon to um, to convince countries to have uh, to uh, carry out certain policies listen to your own people and And, and find your conclusion in evidence in uh, scientific evidence and real evidence uh, that is brought to you by people who know about drug problems drug consumers, uh, health workers uh, scientists that work on this and above all local authorities. In Holland we have seen that local authorities are now calling for legalization of cannabis because they see this is the only way to carry out a rational policy to reduce health risks, to reduce the involvement of uh, street criminality and uh, organized crime in a market that does not have to be criminal if clear conditions, clear rules are established where everybody knows how to behave. Um, please try to listen to the evidence, to see the evidence and not follow moral judgment judgments that come Maybe from a place where there are really economic interests behind. Thank you very much. What would you tell them to do? Tell the United Nations how you would... Konden jullie het een beetje volgen, Gerrit Jan? En... Erg goed. Ah, oh, okay. ja. Oké. op ten voeten uit ook, zou ik willen zeggen. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Het was heel duidelijk de missie van Enkelt om de stem te laten horen van mensen die inderdaad niet aan het woord komen, maar die er wel het meeste van weten, weet je wel? Ja, en want dat is wat hij eigenlijk zegt van, luister nou eens naar die gasten. Ja. En het is, daar heeft hij zichzelf dus waanzinnig voor moeten inspannen om zo ver te komen. Je kan cynisch of pessimistisch zijn over ja wat is er bereikt, uh, hoezo, de drugsoorlog is nog steeds aan de hand, uh, wie is nog steeds uh, illegaal in het grootste deel van de wereld. Maar het is, het is wel zo dat tegenwoordig, ik ben er de laatste keer zelf geweest denk ik in 2014, als je nu naar zo'n VN Drugstop uh, gaat, dan zijn daar uh, waanzinnig veel organisaties, activisten, mensen aan het werk die uh, ook rechtstreeks die delegates kunnen toespreken. Daar in de hal uh, staan met tafels, met, uh, met plannen en met flyers en met duidelijke communicatie over hoe het beter en anders kan. En dat is, ik heb het zelf meegemaakt, het, het verschil tussen dat en het feit dat je daar met al je mensen gewoon door de mee wordt buiten geknuppeld als je probeert de ingang binnen te komen, of het terrein zelfs maar op te komen zoals dat dus uh, bij de allereerste keer was, dan is daar in ieder geval wel vooruitgang geboekt. Alleen, dat vind ik ook altijd wel mooi met Joep. Hij was altijd zeer realistisch over hoe weinig je bereikt. Maar dat betekende bij hem nooit dat je daar maar mee op moest houden. of met minder energie er tegenaan gaan. En uh, dat, dat vind ik erg knap. Maar dat ik, wat niet je zo cynisch wordt, zeg maar. Wat jij eigenlijk zegt van zijn grote betekenis. bestaat vooral uit dat hij uh, uh, het tegengeluid, dus de gebruikers, uh, de wetenschappers, uh, de lokale bestuurders. een hele duidelijke stem heeft gegeven. Ja, en dat hij die mensen ook heeft geleerd van je kan dat ook zelf doen. Ja. Je, oh, want dat is natuurlijk wel uh, bij het terechte verdriet wat iedereen heeft en ook zorgen over hoe het nou verder moet zonder Joep. Het is duidelijk dat hij zoveel in gang heeft gezet en zoveel mensen heeft geïnspireerd. Uh, Mies Degens van Mambo die zei het ook afgelopen zaterdag in Antwerpen. Er is niemand in, in mijn leven geweest die zoveel impact heeft gehad op mijn leven als Joep. Mm -hmm. Ik was dit niet gaan doen zonder Joep, snap je? En zo zijn er heel veel mensen... En dat is ook echt binnen heel Europa. Want dat was mooi met enkel op hun algemene ledenvergadering elk jaar. Die was altijd in een ander Europees land. Of is het altijd in een ander Europees land. Z zijn alle Europese Unie-staten daarin betrokken? Of is het een... Uh... Nou, je ziet... Er zijn nog wel wat witte plekken op de kaart van Europa, om het zo maar te zeggen. <laughs> witte je ziet, plekken. Je ziet ook dat... Uh, uit bepaalde landen is traditioneel gewoon veel activisme. Italië bijvoorbeeld. Frankrijk is ook vrij sterk. Maar... Ik, ik denk dat wij gemiddeld op zo'n algemene ledenvergadering echt wel 15 nationaliteiten rond de tafel hadden. Met 15 en, uh, landen. Ja, dan heb je ook echt je mini-Europese Unie van de drugs rond de tafel zitten. Ik ken geen enkele andere organisatie waar het zo werkt en die ook zo democratisch werkt. Wat betekent dat, dat je dus veel chaos hebt. En, maar, want je bent lid en dan heb je een stem? Dus je ja, in die... een vereniging? Ja, absoluut. Ja, dus je kan, uh, daarmee mag je dus komen naar die algemene ledenvergadering en heb je evenveel spreekrecht als wie dan ook die daar zit. Dus dat is een heel duidelijk, uh, eenduidig democratisch principe. Iedereen die komt, die mag mij praten erover. Dat, dat lijkt me toch ook een beetje joep van, uh, dat, dat die waarborg in zijn eigen club zo zit. Ja, directe democratie en, uh, en transparantie. Dus dat, uh, dat was ook heel duidelijk altijd zijn lijn. Uh, en dat, dat, dat heeft hij ook goed op andere mensen kunnen overbrengen, hoe belangrijk die dingen zijn. Dat je niet eventjes snel een besluitje neemt met een paar mensen die het meest betrokken zijn. Dat je altijd andere mensen de ruimte geeft om ook te zeggen wat zij ervan vinden. En ruimte om kritiek te geven. en uh, noem het maar op. Nou, dus dat, dat creëert uh, ja. veel werk hè, dan. Ja, dat klopt. Dat ja. Is, in die zin is het ook altijd een moeizame manier. De, de zware ja. weg, zal ik maar zeggen. Ja, en deed Joep tot in de kleinste details, uh, natuurlijk had hij hulp, maar uh, degene die al die uh, envelopjes verzond voor mensen weer een nieuwe lidmaatschapsticker te sturen, dat was toch Joep uh, door heel Europa heen. Ja, ja, ja. Dus ook gewoon het handwerk? Echt, het uh, totale handwerk. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij, hij had regelmatig, als hij het dan voor elkaar had gekregen bij de grote cannabisbeurzen in Europa, kreeg hij dan wel een gratis stand, of dan mocht hij, weet je, als hij een speech hield uh, in de seminar gedeeld, dan mocht hij dan een klein standje hebben voor niks. Dan reed hij gewoon met een kleine autootje van hem reed hij in één ruk door naar Baskeland, in één ruk door naar Praag, naar Wenen, weet je wel. Ik heb meerdere van die tochten met hem meegemaakt. En dan was het ook echt zo van uh, 50 cent betalen bij de benzinepomp om te pissen, fuck you. Dat is uh, duur, dat is tegen een boom aan, weet je wel. Dus je, dat, moet, ik, ja, met, je moet ik heb ik heb nooit precies, tegen bomen aanplassen. De net naast is beter. Ja, nergens tegen aanplassen. Ergens ja, is... op is wat anders. Dan, want... Daar zijn allemaal bacteriën ja. en die zorgen ervoor dat dat in no time allemaal, ik zal maar zeggen, weer uh, goed gaat. Terwijl als je dat tegen die schors aan doet, is gewoon eigenlijk voor die boom uh, heel vervelend. Dat en, dat geldt, en je ruikt dat... het drie weken later nog. Kijk. Dat geldt dat ook betreft. voor wiet, wietplanten. Maar weet je. Nee, maar je moet sowieso nooit ergens tegen aanplassen, maar altijd ergens op. Oké. Okay, nou, ik ik ik weet je wat het, ik denk dus? Ik even vind dat wij als activisten kunnen rustig tegen het huidige beleid pissen. We kunnen erover zeiken. Ja. ja, nou... Ja. Maar ik, ik, ik realiseerde me heel recentelijk opeens dat waarschijnlijk uh, dat van die boom meer komt vanuit een soort privacy overweging. Dan dat je graag tegen een boom pist. Huh? Maar, ja. Dus je moet de, gewoon in de, de goede de... richting iets verder van die boom af gaan staan zou je ja, kunnen ik het, zeggen. Als ik het beeld weer voormaal van het nachtelijke benzinestation ergens in de middel of fucking nowhere. Dan stonden wij volgens mij ook meer tegen een... Uh, ...op een grasveld tegen een ijzerdraad aan te pissen. Ah, kijk, ja, dat, oh, dat is een ander verhaal. Maar Geen schrikdraad. <laughs> ja, nee, dan, dan had ik het zeker herinnerd, maar... ...wist je op het wel van de boom. Maar goed, we gaan de man missen, want... Ja. Uh, hij, nou, ...hij was voor jou een hele grote inspirator, begrijp ik. En, maar hij was daarnaast natuurlijk ook gewoon en, en, ja, de, de, de, de, de, de, ...moet je zeggen, een vakkundig activist. Absoluut. ...die politieke handwerk goed verstond. Ja, en als je gewoon kijkt naar zijn achtergrond... ...zijn CV als het ware, als activist... ...was hij ook briljant. Want uh, dat weten jullie ook allemaal wel... ...in de jaren tachtig in Amsterdam... ...kijk, Joep had het allemaal meegemaakt. Mm -hmm. Ook hoe een actiebeweging uh, kan ontaarden. Maar, nou, hij is van hetzelfde geboortejaar als ik ben... ...dus uh, ik, ik kan met die tijd... Uh... Ja, dus daar, hij is gepokt en gemazeld daarin. Weet je wel? Hij heeft wel eens... Uh, ...tijdens een van die nachtelijke autoritten... Heeft hij hem ook wel eens verteld dat hij uh, sinds hij in de jaren tachtig een actie heeft gedaan uh, voor een Zuid-Amerikaans land? Ik, ik weet even niet meer welke precies was of wat precies de aanleiding was, maar staat hij dus, uh, heeft hij een AIVD dossier mm -hmm. En dus hij, hij weet dat allemaal. En al die ervaring heeft hij zeg maar meegenomen uh, om, om dit te doen. Waarbij hij ook open bleef staan, wat ik ook heel sterk vond, voor wat de jongere generatie daarbij te melden had. Weet je wel? Want in die beweging ken ik ze zelf wel. Mensen die inderdaad 30 jaar bezig zijn, maar ze eigenlijk zo versteend zijn en zo blasé dat ze alles weten. En het, wat Jeroen terecht al zei, hij was ontzettend bescheiden ook daarin. Ja. Hij wilde best zijn kennis delen, maar het was nooit zo van, laat mij nou maar nou, uitleggen, want je snapt het niet zo goed. Daar bleef hij ver van. Hij, hij had zeker niet de, de, de wijsheid in pacht, want met het kleine toespraakje net kon je ook heel duidelijk horen, zijn kracht zat ook in, in dat overzicht. Hij kon één ja. doorschakelen door te zeggen van... ...in Nederland zijn er gemeentes die nou een manifest hebben... ...maar hij kan ook precies uitleggen hoe, wat er in Spanje speelde... ...en wat er in Uruguay aan de hand was. Ja. En dat is natuurlijk vrij uh, zeldzaam... ...want mensen zijn terecht vooral bezig met hun eigen lokale of nationale uh, uh, issues. Weet je wel? Nou ja, wat, wat, ik, wat, wat ik opvallend vind... en dat, ...dat zie je terug in meerdere manieren over, over drugsbeleid denken... ...maar het lokale niveau is blijkbaar heel belangrijk... Ja. En uh, dat, uh, ja, daar begint het dan blijkbaar, toch die paar mensen die die vereniging oprichten en dan dat inderdaad ergens op een markt uh, doen en dan opgepakt worden, zo klein begint het en dan... Ja. Je moet altijd die moed hebben en die had hij ook uh, in ruime mate. Maar het is ook wel, het is wat je zegt, de mensen zijn daar ook te warmer voor te maken. Kijk, op een nationaal niveau wordt het dan moeilijker, laat staan op een Europees niveau. Mm -hmm. Want dat was voor Joep soms ook wel een frustratie, toen die, toen die cannabis social clubs in Spanje zo explodeerden. Hij zei als elk lid van een cannabis social club 1 euro per jaar zou betalen aan enkelt ja. dan zouden we gewoon een kantoor normaal kunnen runnen met inderdaad echt een echte secretariat en gewoon echt dingen doen en niet dat Joep de envelop hoeft Nou ja, dat hebben we allemaal, wat is over de cannabiswereld uh, verzucht? Ja. Van, uh... ja. Ja. Ja, maar je kan zeggen dat in Spanje was zeker, uh, kijk nou zitten er inderdaad zuive commerciële clubs bij wat eigenlijk gewoon coffeeshops zijn, maar er zijn nog steeds een heleboel clubs die wel toch die, die activistische component hebben en uh, die zouden moeten snappen dat het echt de moeite waard is dat ook in Brussel letterlijk in Europa iemand is die op de cruciale momenten zorgt dat daar uh, goede informatie komt over wat is een cannabis social club en waarom is dat een goed idee. Uh, nou ja goed, dat, dat dat dat is dan misschien een beetje gekken uh, in onze branche of in, in onze wereld. Dat dat dat, dat er gaat heel veel geld om. En blijkbaar is er Heel weinig over voor, uh, voor de mensen die de werkelijke veranderingen tot stand brengen. Volgens mij, ja. dat noemen ze ook wel eens een soort marktwerking, lijkt dat. Ja, nou, ik, nou ja, ik, ik mag je gewoon... eraan herinneren dat, dat ja. jij toch ook uh, sympathiseert met het idee dat stel dat, dat iedere coffeeshopondernemer 1% van zijn omzet ja. uh, zou besteden ja. aan activisme, dan, uh, dan zouden ze daar Ja, dan betaal je, je minder als aan een kerk. Ja, nee, zeker. Van, uh... Dus misschien moeten we om Joep 3%. te eren er, toch ook uh, nog eens een vallen oproep vallen. doen om, uh, ja. om eens een keer uh, de portemonnee te trekken en uh, dit soort uh, organisaties te steunen. Enkel uh, de VOC ja. of uh, de, de, de lokale coffeeshopvereniging uh, heeft ook een budget nodig. En, uh, ja. Ja. Of de cannabis kieswijzer. Of... Ja, ja, ook dat ik... actief. <laughs> word actief, weet je. Informeer je, maar daar gaat ook bij. Dat is ook de, de oproep. Dirk, ik denk ja. dat er hele goede activisten zijn. Alleen de gasten die... Die, die laat maar zeggen... En dat, dat, dat is waar Joep eigenlijk ook mee geconfronteerd werd. Die rijk worden van de cannabis. Die zijn blijkbaar niet bereid de portemonnee te trekken. En, uh, uh, uh, nee, natuurlijk de, de, de, de, de uitzonderingen. Ja, uh, ja, ja, ja. Zeker. Ik... Maar dat zijn ook dingen... Kijk, als je het over hebt van wat, wat gaan we missen aan Joep en wat betekent dat hij ineens niet meer er is. In het Europees parlement kende hij gewoon uh, bijvoorbeeld Europarlementariërs van groene partijen uit Griekenland, uit fucking waar dan ook. Die kende hij persoonlijk. Ja. Daar had hij de leverage, want zo werkt het dan bij zijn Europees parlement. Als je, je hoeft eigenlijk maar één Europarlementariër te hebben waarmee je een deal kan maken, dan heb je een hoorzitting. Dan heb je een staaltje, dan heb je die ruimte, dan wordt het gestreamd, dan heb je al die dingen. Ja, en dat, die persoonlijke contacten, ook met de weinige mensen die wel uh, de portemonnee af en toe wilden trekken voor activisme. Dat was mm. dat ook heel erg bij Joep persoonlijk. Ja. Juist ook omdat iedereen van Joep wist, die, die kan je het geld geven. Die gaat ja. geen dutje voor die zichzelf. Tegen. Ja. En uh, dus dat, dat, dat wordt de uitdaging om dat overeind te houden. En, uh, maar ja, kijk... Als ik zelf toch terugkijk op, op 20, 25 jaar, dat ik zelf met die plan bezig ben en, en met proberen die drugswet beter te krijgen. het internationale beweging, dat is gewoon uniek van de laatste drie, vier jaar. Ja. En daar moeten we gewoon denk, optimisme ook putten, dat er, Kijk, uh, everyone loves a winner. Dus mensen gaan op een gegeven moment echt wel op die, uh, op die trein springen en wel meehelpen als ze zien dat er ook daadwerkelijk verandering komt en... Uh, ja dat het zin heeft om je zo in te spannen, weet je wel, dat het niet allemaal zinloos is om activistisch te doen. Nee, dat we gewoon stappen kunnen maken. Of misschien. En, maar we willen wel zelf we... kweken en niet eerst dat er huh? een of andere te gekke nieuwe industrie ontstaat. Ja, maar we zouden ook wat meer van de losers kunnen gaan houden. Dan worden dat vanzelf winners. <laughs> Of is dat dan weer te ver gezocht? Is, nou, ja. De tekst van Bob Dylan. nou ja, die eigen tilt kan ik wel eventjes op inhaken. Uh, dat is eigenlijk de, de, de laatste keer dat je op hier is geweest. Dat uh, was een week voor zijn overlijden hier in Eindhoven bij VOC. Gingen we eigenlijk over praten. Dat mede omdat in Spanje die, die Cannabis Social Club een totaal eigen leven is gaan leiden. Zeg maar. en die, dat, dat heeft ook niet meer stimulering nodig, in ieder geval niet in Spanje. Dat we meer willen focussen, zowel met VOC als op op precies dat kweek je eigen vrijheid, weet je wel. Uiteindelijk komt het erop neer dat je zelf als individu het recht moet hebben die planten te kweken. Ja. En uh, in die zin is dat gewoon zijn legacy. Hij vond dat dat nu prioriteit verdiende. Dat je, dat je dat recht, dat we daarvoor gaan. En de rest kan daaruit volgen, weet je wel. Want inderdaad, als individuen mogen kweken, dan is het raar dat de winkel niet ook iets mag regelen voor zijn bied. Ja. Dus dat ja. bijt elkaar ook helemaal niet, en, weet je wel. Precies. Nee, dat ja, wel, helemaal. De grote view eh, noem je dat, hè. We, ja. we kunnen nog wel nog, nog een klein stukje luisteren. Halen we dat nog? Ja, ja, we hebben nog een paar minuten. Het gaat net, want het is kort. Het is van uh, onze, volgens mij onze vriend in uh, Groningen gemaakt. Oh ja. Ja, precies. Dit. Regulate and the drug war, drug war not. Every year they come here to Vienna to speak about how to continue prohibition of plants, plants of cannabis, coca leaves, opium, and this is as laughable as the prohibition of coffee. And what we try to show the people is that like 250 years ago coffee was prohibited because of mainly economic reasons. The Prussian authorities wanted to gain money and to uh, to, to uh, give a tax on uh, coffee uh, import, and they wanted to, uh, they had to control it by banning coffee and by going around sniffing if people roasted coffee of, or drew co brew coffee cool. and what we try to say here is that in some years, hopefully not too long from here, it will be laughable to think about that people came to Vienna to discuss the prohibition of cannabis, of coca leaves And the drug war! and the drug war! Everybody in the world is affected by prohibition. Prohibition assures a giant monster that is drugs trafficking and money laundering. It's international criminal organizations that gain billions and billions of dollars. Uh, the United Nations estimates it's about 400 billion dollars a year that is into the hands, going into the hands of international crime and crime. Finances corruption, finances terrorism, finances all kinds of criminal activities that affect everybody. Um, we think that only regulation will end this situation. Only regulation will uh, take this out of the hands of criminal organizations. In 2016, there will be a General Assembly Special Session on Drugs in, U in uh, the New York, in the UN. And we hope this will be the moment where the universal prohibition of cannabis and coca leaves and opium will end. And uh, the UN will say, okay, we allow member states to, to start regulating, to start doing their own experiments. And this will start the end of, of this uh, of this crazy universal system of prohibition.